Kies Willems, leef slim. Hey, hallo dag Kim. Hey, hallo dag Peter. Hey, hallo Charlotte. Hey, hallo dag Peter. Ja, donderdag hè. Hoe voelt de donderdag? Ja, goed. Punt erop 10 van 1 tot 10, hoeveel zou je geven? Ja, het is moeilijk te zeggen. We zijn nog maar net begonnen, maar tot nu toe 9 op 10. Ja, hè. Ja. Dingen, jij? 8,5. 8,5. Ja, maar ja, dat kan nog naar 10 gaan, dat ja. kan naar 2 gaan. Je weet het niet. Het gaat snel hoor, lieve mensen. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey. Hey, hey, hey. Tuurlijk wel. Um, moet ik het nog even hebben over gisteren, dat dramatisch verhaal van je gele container met papier ah. en karton die in brand is geschoten ja. door een onoplettendheid. Ja, ja, niet van ik... mezelf, hè. Nee, nee, nee. nee Maar dus ja, die gele container, want ja, wat ga je er nu mee doen? Die is dan kapot, gesmolten. Ja, die is gesmolten. En uh, ja, je moet die kopen bij ons, bij het recyclagepark. Mm -hmm. en dus nu moet ik een, een nieuwe gaan halen en hem binnenbrengen. Ah ja. En... Ik heb gebeld, wat moet ik doen? En die zei, ja, hoe komt? Ik zei, mijn container is beschadigd. <lacht> Dat beschadigd. Dat klinkt veel beter dan uh, in brand, heeft in brand gestaan. Ja, ja. En ik zei, ja, kan ik hem omruilen? Maar is de beschadiging door onze diensten gebeurd? Nee, nee, nee. Ja, dan moet je een nieuwe kopen. Oké, okay, dank je, dag. Dan kun je die niet gewoon... Is die zo kapot dan? Ja, er zijn echt gaten in en zo. Een ah. heel zwart geblakerd. Wat handig is voor de verluchting in deze tijden, maar niet nee. zo praktisch voor het papier. Nee. Oké, okay. bij deze ook weer opgelost. Maar goed, um, beschadigingen. Misschien lig je op dit moment even nog te weken in het zweet van de nacht. Dat gevoel. Ofwel ben je lekker wakker, kan ook natuurlijk. Zeg eens goedemorgen tegen ons en zeggen wij goedemorgen terug. Zo zijn we wel. Kan in de app van Radio 2? Jouw goeiemorgen, telt voor 2. Met Bonjour Jovi. Hey, hey. Ja. VRT Radio 2? Goeie. Goeiemorgen, morgen. De maandag, de dinsdag, de woensdag en de donderdag kan beginnen met Bon Jovi. Dan moet je toch geen boterhammetjes meer eten, zeg? Denk daar maar eens over Ja. Met goed gevoel bedoel ik dan. Is toch waar? Ja. Fink ik, hè? Listen to me. Stop all that men's playing. No one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. You listen to me. Listen to me. Yeah.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 class from my man. Learn how to satisfy like he can. Ain't tryna control me and own me like an old man. I see span. Bet you wish you could wife this. Stay mad. That's priceless. You with your god complex, but you can't even make life fish. Yet your opinions so. Sweet. je vader en je moeder zien. Madder van Meghan Train, het is 12 over 6. Goedemorgen in de warmte. Oh, toch maar even kijken. Mona van het verkeer, zit wel ergens? Ja, op de E313 van Lummen naar Antwerpen grote problemen. Ter hoogte van het parkeerterrein in Randst kan je enkel over de busstrook door een ongeval. Hij verliest nu al meer dan 1 uur vanaf Massenhoven en meer dan een half uur op de E34 vanaf Zandhoven. Van Hasselt naar Gent rijdt dus beter om via Brussel. Boe, boe. ben je weer bezig? Je donderdag het is donderdag, 15 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er ja, zeer veel, maar echt heel veel, oudermisbehandeling gebeurt. Wat is dan het verschil tussen oudermishandeling en oudermisbehandeling? Misbehandeling, ja, het is een beetje een vreemd woord. Hè, maar misbehandeling is eigenlijk veel ruimer. Mishandeling is echt fysiek geweld. En misbehandeling kan zijn dat je echt... Iemand pest uit je gezin, ouderen, grootouders Of hen bepaalde dingen in hun privacy ontzegt Of geen beslissingen meer laat nemen 22 meldingen per week in ah, ja. dat, is, uh, dat is geen goed nieuws van dingen Het wordt wel gezellig lekker weer Met veel zon, overal bijna 30 Iets koeler aan zee natuurlijk De gesmolten karton en papiercontainer van uh, Kim, ah, thuis, die kun je nu hè? zien. Oh ja, ik zie het. Op de app van Radio 2 zie je hem. Ja, het is echt met uh, twee kijkgaten. Ja, nu wel, ja. Je zou hem kunnen verhuren aan een detectief die er kan gaan inzitten en kijken. Hè, of een Russische spion. Maar het is wel dramatisch. De gaten zijn wat groot. Je echt wel zien dat er zwaar, iemand in zit. Zwaar uitgebrand. Ja, ik zie er gezichtje in. Ja. Dat wel. Dus hij Zo mag ben ik dan wel weer. Ja, misschien voor speelgoed voor je kinderen. Ja, maar ik denk dat ik hem toch uh, ga wegdoen. Toch wel. Ik was heel erg geschrokken. Dus oh. Hij herinnert mij aan... Uh, Bijna heel het huis in de fik. Het is dat, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Nee. Zit je in de examens of je kent iemand, veel goede moed daarmee. En echt morgen aan heel de wereld, want wie is allemaal wakker? Maria Gommers bijvoorbeeld, die zegt, ja, goedemorgen, Lekker vroeg opgestaan om voor de grootste hitte klaar te zijn met mijn strijk. Die is heel goed bezig. Wauw, nu al hè, strijken, zeg. Ja, Mireille Schepens, om zeven uur al een werkdag. Goedemorgen Francis de Buff. Goedemorgen Anja van Mol. Goedemorgen Dominique Theewis uit het zonnige kleine brogel. Gilberte de Kerk. Of zo is wakker. Boer Bart uit van de Pieterkeschoven. Goedemorgen, boer Bart. En goedemorgen, allemaal. Vriend van de show, het heers. En uh, ja, nog geen regen, hè, boer? Nee, maar ik heb uh, vernomen dat maandag en dinsdag toch hopelijk vrij gaat zijn. Ik kijk even naar Charlotte van Veer. Ja, ja inderdaad, uh, ja. Wordt voorspeld. Oei, oei. Veel oei. overdag, s'nachts? Dat weet ik niet, maar er wordt onweer voorspeld, ja. Oei, oei. Maar nu ben je lekker aan het sproeien. Ja, laat keer voor de deze keer. Kijk, het moet gebeuren, hè? Ja, bieten moeten ja, ook groeien. Goed, ja. Boer Bart, we leven op Hoopman. Geniet toch van de zon, hè? Dankjewel, Groetje daar. Bye! Ja, en dan hadden we toch uh, trouwe luisteraar Renilde uit Hasselt. Renilde, goeiemorgen! Goeiemorgen, Peter, Kim. Goeiemorgen! Ga goeiemorgen. Je hebt ons even uh, in paniek gebracht, want wat heb jij vanmorgen al gedaan? <laughs> Ja, ik ben een, een ochtendsmaas. Ik ben een vroege vogel. Ja? Ik heb al tegen mijn plantjes gepraat op het balkon. Zie je. <lacht> dat je, je ook hebben. Zeg, en ik las om hoe laat ben jij opgestaan? Om drie uur acht Word je dan vanzelf wakker of zet je je wekker? Nee, ik word wakker. Ik word meestal wakker. Ja, ja, ik slaap niet zo lang. Maar ja, ik heb vijf uur geslapen. Dat oh, noemen. meer dan genoeg. Oh. Ja, en wat? nu is het heerlijk. Ja. Goedemorgen aan heel de wereld, hè? want... Uh, de die luisteren naar Radio 2. Zeg eigenlijk... ja, maar, Renilde, Renilde, Renilde. Wat ja. vertel je tegen je planten? Dat wouden we nog niet weten. <rested hot eviences> ja, allereerst, ik heb tomaatplantjes. Dus ik, ik, ik,, dej, ik ga die zo'n beetje verzorgen dat er niet te veel van die, hoe noem je dat, van die kleine schutjes uitkomen. Want dan gaan ze ja. heel wild groeien. En ja. Dus dan, dan ja, goeiemorgen, Peter. ik goedemorgen tegen... Mijn kinderen zal zeggen, als ze nog niet waren. Maar de kinderen zijn de ja. Dus dan praat ik tegen de radio en ik praat tegen mijn plantjes. Oh, ik denk dat er, dat... En wij praten terug. Ja. Tuurlijk wel. Renilde, dank je wel om er te zijn. Heel fijne ochtend nog okay. bij ons. Salukjes. Hey. Dank je Renilde. Ik denk dat dat veel gebeurt, dat mensen tegen een bomen planten praten. Ja, het schijnt dat dat goed is voor die planten. Zeker. En ook voor de mensen. Ja. Goed voor iedereen. Ja. Een geweldig idee om geld bij te verdienen? Ja hoor, een goed idee in deze tijden over twee minuten. Wordt ook eens wakker met bijvoorbeeld op Creta. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawasier.be. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, vijf verse balletjesbrochettes van 60 gram voor de prijs van maar 3 euro. Gerold van Belgisch kwaliteitsvlees, gesmaakt door groot en klein op jouw barbecuefeest. Aldi, altijd slim. Met een keuken van de keukenbouwer ben je er klaar voor. Geniet deze maand van 30% korting op meubilair, toestellen en sanitair. De keukenbouwer. Leven, koken, genieten. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend. Maar boek een vakantie bij Eliza Was hier en je ochtenden klinken zo. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was hier. Vakanties weg van de massa op een uniek plekje. Bekijk nu het aanbod op elizawasheer.be. Goeiedag, zeg meneer. 100 gram kippenkwit, alstublieft. Kippenkwit? Oh ja, kwit van Kappameu Wegwerp is top. Oh ja. En dus breng ik mijn eigen potjes mee, volgens ah, ja, ja. <laughs> Wil, Wilt u dan ook nog kwitte pensje? Kwittenpensen, dat ken ik niet. Kappen met wegwerp is top. Kwit mee op kwitte.be, Een initiatief van de Vlaamse overheid. Is de voorraad op? Dat is helemaal top. Want alleen deze week bij bol.com huishoudmiddelen van onder andere Dash, Lenore en Dreft tot 60% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan in de app van bol.com. Goedemorgen. morgen. Daarnet waren we bezig over Renilde, die praat tegen haar plantjes. Renilde, het kan ook beter. Fabrice Lemaire uit Maldegem, Die heeft een app voor zijn plantjes. En die hebben allemaal elke naam. Dat is mooi. Goed gedaan. Dat vind ik wel handig, want ik ken ook niet zoveel van plantjes. En dan kan je daar een foto van nemen. En zegt dat ah, dat is dat plantje. Je moet dat zoveel water geven. Dan nee, en... zegt gewoon: Ronnie heeft een beetje water nodig vandaag. Ja. En Mohamed, ja. jij kan nog wel ik twee. Kom maar aan, Ronnie. Goed. <laughs> Oké. Okay. Um, we gaan even. Ja, we moeten het even over slecht nieuws hebben. En hopelijk loopt het allemaal goed af, want wat is er gebeurd? voor Sugar Jackson, die is ernstig gewond geraakt na een verkeersongeval. Ja. Uh, voor wie Sugar Jackson uh, zich niet meer zou herinneren. Tien jaar geleden bokste hij zijn laatste kamp en had dan lichamelijke schade en daardoor mocht hij niet meer boksen. Dus het is eventjes uh, out of the picture om het zo te zeggen. Mm. Maar dus gisteravond in de provincie Antwerpen in Wommelgem um, een ongeval. Hij wou een kruispunt oprijden, botste tegen een auto en door de klap raakte hij ook nog een andere auto. Ja. Drie bestuurders raakten daarbij gewond. Wow. Ja, ja, redelijk zwaar. Sugar Jackson, uh, heel veel gewond je moet, hopelijk loopt het allemaal goed af daar ja, gaan we vanuit. uit bon, en dan misschien een ultieme tip om toch nog een beetje bij te verdienen tijdens deze hittegolf. wat is er aan het gebeuren, Charlotte? wel, Cedric en Jeremy die verhuren hun zwembad He, niet iedereen heeft een zwembad om zich af te koelen maar dus in Wallonië wonen Cedric en Jeremy en die hebben er iets op gevonden om hun zwembad, ze zijn sympathiek te delen met andere mensen die daar ook van kunnen genieten ja. Het zwembad ligt in hun tuin en, uh, ja, ten zuiden van Luik, Amouar. Uh, je kan het huren voor 8 euro per uur. Dus ik weet niet, ja, zou je twijfelen? 8 euro? Als je dan met vier of, of vijf ja. mensen gaat zwemmen, Ja, dat hè, ja. geen geld. Minimaal 2 uur moet je het huren. 16 euro, zo vaak. Ja, okay. ja, voilà. Je kan ook de barbecue gebruiken. Begint dan een beetje aan te tikken. 3 euro erbij. Huh? Wil je televisie of koelkast? 10 euro erbij. De jacuzzi. Nog eens 20 euro. Ah, ja, zo. Er zijn tal van faciliteiten. Hè. Um, maar de twee hebben ook een, een afspraak gemaakt met een masseuse uit het dorp. En uh, die kan tegen betaling ook altijd langskomen. als je er een uh, wellnessessie. Zegt Het is een leving. Ja, dat is gewoon een Ik soort. Niet met welk resultaat die wellness sessie <lacht> of Met happy, happy ending. Happy ending, ja. Maar vooral uh, zo. Ja, je moet die mensen yeah. dan wel ontvangen en zo. Ik ja. moet daarmee praten. en lijkt oh, me heel gedoe. Maar ze vragen, jij zou het niet doen? Nee, nooit. Nee. Je hebt ook geen zwembad. Nee, ik heb ook geen zwembad. Ik heb wel een buurvrouw die heeft een zwembad. En die vraagt me elke dag van... Uh, buur, buurman, kom gerust even zwemmen. Die, die ontvangt heel veel mensen altijd. Maar jij moet geen ik inkom dat, betalen? Nee, ik breng altijd veel te veel eten en drinken mee. Dat soort dingen. Nee. Nou, dat is ook leuk. Dat is ook leuk, ja. Buren helpen buren. Maar ja, ik ben niet zo van... Nee... Niet zo van wat? Ja, moet ik gaan uitleggen. Zo, zo heel veel mensen. Ik vind het leuk om mensen te ontvangen. Maar ja, ik weet het niet. Dit, dit, uh... Je bent eigenlijk bang als je een zwembad zou leggen dat daar dan mensen op afkomen. Ja, ik ben asociaal. He? Laat het ja. ons daarbij houden. Ja. dat ja. nog schoonmaken en dan maken die dingen vuil. En ja. Zo, ja, en kapotte. Dat, ja. ja. Charlotte, je hebt me ja. helemaal mee. Dat soort dingen. <laughs> maar goed, ja. Als je nog goede ideeën hebt om bij te vrienden in deze hitte, deel het gerust even in de app van Radio 2. Jij vindt me af en toe een rare, hè? Niet af en toe. <laughs> Goeiemorgen. Kom zeg, goede muziek op Radio 2, horen Onderweg van Abel. Goeiemorgen, morgen, Peter en Kim. WRT Radio 2. Pas op, de deur gaat dicht. Let op. Ik doe de deur oh. dicht. Hoppla. Straten lijken te huilen.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 het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? Kom, dan kun je toch echt geen slecht nummer vinden. Wauw. <lacht> ja. Wauw, het nummer of Wauw, Laureen? Le alles, het, het pakketje. Ja, hier in, in onze Radio 2-studio <lacht> hebben we ook zo een soort mini zonnebanken waar je kan grijpen tijdens het liedje. En dat heb deed. je dan ook gedaan? Volop mooie beelden ook binnengekregen van Christine Gijskes in onze app uit Lommel. Ja, heel mooi. Ze zijn aan het wandelen, een ochtendwandeling op het mooiste plekje van het mooie Lommel, het warmste plekje van Limburg, met de twee honden. Met hondjes die loslopen, Peter. Oh, die Maar ze doen niks hè? Ja ja. Die zijn... <lacht> Even Reggie bellen. Zometeen, alle nieuws uit jouw buurt is 1 over half 7. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Er komen gemiddeld 22 meldingen van ouder misbehandeling per week binnen in Vlaanderen. 60-plussers worden vooral slecht behandeld door hun eigen kind of partner. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden of mogen minder zelf beslissen. In jeugdbewegingen gaan betere afspraken maken met de gemeente waar ze op kamp gaan. Vaak gaan meerdere groepen naar dezelfde gemeente. En soms zijn er dan problemen met lawaai of afval. En dat willen de jeugdbewegingen nu net Vermijden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Voormalig topbokser Sugar Jackson is bij een verkeersongeval in Wommelgem gisteravond ernstig gewond geraakt. Hij is naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken. Vertelt woordvoerder Johan Wonink van de politiezone Minos. Dus er zijn drie voertuigen met elkaar gebotst. Het voertuig dat uit de welkomstraat gereden was, de bestuurder daarvan die zat gekneld in het voertuig. De brandweer heeft die kunnen bevrijden, maar die is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Dat zou gaan om Sugar Jackson, de, de bekende bokser. Een verkeersdeskundige zal onderzoeken hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Sugar Jackson bokste meer dan tien jaar geleden zijn laatste kamp. Het voormalige oud-gasthuis in de Keizerstraat in Mechelen, dat al jarenlang leeg staat, krijgt een nieuwe invulling. Op het gelijkvloers komt er een revalidatie- en kankercentrum, jaren geleden waren er plannen om het gerechtsgebouw aan de overkant uit te breiden in het voormalige gashuis, maar dat is nooit gebeurd. De stad heeft het gebouw nu gekocht en wil er ondersteuning voor kankerpatiënten bundelen. Vertelt scheper Arthur Orlians, die zelfs zijn ouders aan kanker verloor. Ik heb het ook van dichtbij gezien. Uh, mensen die kanker hebben, die moeten nu van hier naar daar rijden. Die moeten hun chemo gaan halen in het uh, ziekenhuis. Die moeten naar de huisdruk voor hun voorschrift. Die moeten naar de apotheker voor hun uh, medicijnen. Maar dan komt er nog heel veel bij kijken. Dan moet je naar een speciale kapper tegen haaruitval. Maar als je een speciale shampoo nodig hebt, moet je naar een specifieke winkel. Speciale BH's na borstamputatie, kinesistrevalidatie, psychologen, mantelzorginformatie, noem maar op. Je moet van hier naar daar rijden en de bedoeling is om alles te bundelen op één locatie. In een ander deel van het gebouw komen waarschijnlijk kantoren of woningen. Dat moet ook de restauratie financieren. Over een paar jaar zou het centrum moeten openen. De stad wil daarvoor samenwerken met verschillende welzijns- en gezondheidspartners. Begin volgend jaar zal Filip Geubels zijn zaalshow Filip Geubels gaat in bad rechtstreeks en dus ongemonteerd uitzenden op VRT1 en op VRT Max. Het is voor het eerst in België dat een zaalshow op die manier wordt uitgezonden. Toch wel spannend, vindt Filip Geubels zelf. Ik denk dat er toch een sadomasochistisch kantje in mij zit <laughs> zichzelf dat zichzelf daar wilt aandoen. Ja, het is, het is gewoon een heel ander gevoel, denk ik, als je, als je het echt live doet. Ja, terwijl het bloed nog is stromen. Het is wel spannend en het is wel iets speciaals en iets dat ik nog nooit gedaan. heb. Ik zou zeggen dat de klachtendienst zich schrap zet en dan zien we wel wat. Het experiment past ook in de plannen van VRT om opnieuw meer humor op tv te brengen. De dag start zonnig, maar er komen stapelwolken met maximaal tot 28 graden. Morgen blijft het zo, zaterdag terug meer zon en dan nog een graadje meer tot 29 graden. uit Antwerpen in de app van VRT. De nieuws de hele dag door. Goedemorgen. Mona. Goedemorgen. Ja, de zon is op en de files zijn er ook. Vertel eens. Die zijn er ook bij vandaag. Op de E313 van Luminar Antwerpen is de hoogte van het parkeerterrein in Randst de weg al vrijgemaakt. Toch verlies je daar wel nog meer dan één uur vanaf Herentals West en meer dan een half uur op de E34 vanaf Zoersel. Van Hasselt naar Gent rijden nog altijd even beter om via Brussel. Nog wat file rijden naar Antwerpen op de E19 in Brecht verlies je een kwartier. Je vertraagt een kwartier op de binnenring rond Brussel tussen groot Bijgaarden en want daar staat een defect voertuig op de linkerijstrook en dat zorgt ook voor een file op de E40 naar Brussel. Twintig minuten verlies je daar vanaf Aalst. Lieve mensen, als je in Brugge woont, daar staat een heel bijzonder huis. En als je niet in Brugge woont, wil je absoluut weten wat er in dat huis gebeurt of gebeurd is over vijf minuten. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Bestaan nu je Dovi Keuken en krijg... Gratis plaatsing, gratis vaatwas en een gratis inductiekookplaat. Altijd open op zondag. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. Bij Luminus zijn we net als jij. Wij weten ook niet wat morgen zal brengen. Maar voor uw energie kunnen we wel iets bieden dat zeker is. Vaste prijzen die niet veranderen met het nieuws van de dag. Geniet bovendien van één maand gratis elektriciteit met Luminus Comfy. Ontdek onze tarieven en alle info op luminus.be. Luminus. Samen maken we het verschil. Jouw morgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 Gewoon in Brugge van Gauthier. Hij heet uh, Wouter de Bakker, maar je mag Gauthier zeggen. En Kimbra, somebody that I used to know. Hier even verkoeling van ontzettend gezellig bezoek. Zo blij dat hij langskomt over een uurtje. Helmoet Lotti zelf. Goedemorgen, morgen. Die staat nu zondag op Graspop Metal Meeting in Dessel, in de Kempen. Ja, het is er al zo warm. Alleen maar heter worden. Maar we moeten naar Brugge. Bijzonder verhaal in Brugge. Daar is dus een mevrouw uit Nederland. Die heeft alles, alles wat ze had aan de stad gegeven. Ze is overleden, dus ook haar huis bijvoorbeeld. En dat huis, daar is iets mee aan de hand. We moeten even naar onze collega's in, in West-Vlaanderen. Uh, Robbe de Lener, zouden we normaal zien moeten horen. Goedemorgen, Robbe. Ah, Robbe is op dit moment nog een liedje aan het zingen. Kan gebeuren natuurlijk. Dan meteen even naar Robbe gaan. Eerst even naar Pommelin Thijs. Goedemorgen, Rob. Of eronder. Het was het deze week op het internet...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 We hebben zoveel tijd al ik gegooid Is het beter hier of beter dat je gaat? Deze roep vallen de onder de hoogste tijd Wie ben ik voor jou, wie ben jij voor mij? Is het beter hier of beter dat je gaat? Alles wat ik had heb ik ingezet Omdat ik het wou Vroeg is dat artikel op het internet. Is het nu aan jou? Met andere woorden, ik weet wat ik hoorde en jij weet wat je zei. Dus kon nu niet vertellen dat je twijfels hebt als je denkt aan mij. Heb je al gekeken intussen naar de laatste aflevering van Knokkoff Met Pommelin Thijs? Nee, nog niet. Nee, maar waar zitten ze ergens? Het is bijna gedaan, hè? Ja, uh, waar zitten ze? In Knokken, hè? Ja, goed. Ja. VRT Max, topserie. Boom, we moesten... Um... Goedemorgen, morgen. Kom maar een beetje dichter, hoor, want dit verhaal wil je horen. Het komt uit Brugge. Daar is een Nederlandse mevrouw overleden. Die heeft alles wat ze had achtergelaten of nagelaten aan de stad Brugge. Dus een hele erfenis en ook een huis. Een heel bijzonder huis. Ik ben even van de collega's in West-Vlaanderen, Robbe de Leener, een journalist daar. Ja, Robbe, vertel eens, wat is daar aan het gebeuren? Ah, wel, Peter en Kim, ik neem je misschien even mee naar september vorig jaar. Hm? Toen is inderdaad in Brugge een Nederlandse dame gestorven die daar al een paar jaar woonde. Nu, veel weten we niet over die vrouw, behalve dat ze ja, geen echte familie meer had. En dat ze dol was, verliefd zeg maar, op de stad Brugge. Zodanig dat ze inderdaad besloot om de stad Brugge in haar testament op te nemen en alles aan de stad te schenken. En dan gaat dat niet over de inhoud van haar kleerkast en wat rosse centjes uit haar spaarpot, maar dan bedoel ik echt miljoenen die ze geschonken heeft aan de stad. Dat. Miljoenen. Ja. Oké, okay, maar nu ben ik wel echt heel benieuwd. Mm -hmm. Hoeveel is dat dan exact? Okay, neem er misschien anders even een, een rekenmachine, mee, dan kan je ja. mee tellen. Um, okay. Iets meer dan 3 miljoen euro stond op haar rekening bij de bank. Dus dat hebben ze oh. al. Hopla. Maar naast dat geld heeft ze dus ook inderdaad um, haar huis geschonken. En op zolder, in koffers, het is bijna een sprookje, hebben medewerkers van de stad nog eens een miljoen euro gevonden. Cash in kastbonds en andere waardevolle papier. Dus nog eens een, een, een dik miljoen mag je erbij tellen. Dan staat de, de teller al ongeveer op 4 miljoen, als ik, als ik goed kan tellen. Ja, ja. En dan is er nog dat huis zelf natuurlijk. En een mooi statisch, prachtig huis in de Jan-Miraalstraat, in het centrum van de stad Brugge, met een prachtig uitzicht op de Augustijnrij. De waterlopen daar in Brugge. Niet zo ver van de markt met het Belfort. Maar de stad ja, heeft zoiets van, wat, wat, wat moeten we doen met dat huis? Ze hebben niet meteen ja. een invulling ervoor. Dus gaan ze dat nu verkopen. Binnenkort gaan ze dat goedkeuren op de gemeenteraad. En normaal gezien, vanaf dit najaar gaat dat huis te koop zijn. De vrouw heeft het ooit gekocht voor een dikke 700.000 euro. Ja. Dus het zou wel voor ongeveer minstens evenveel weg moeten geraken. Dus ja. dan zitten we toch al aan een erfenis die tegen de 5 miljoen euro gaat. Die de stad Brugge gewoon gekregen heeft van een, een dame. Die zoiets had van God, Brugge. En, uh, een stad die me aan het hart ligt. En uh, ik ga daar alles aan, aan geven. Kone, maar vijf. Je zou zo even willen dat je Brugge heet? Ja. <laughs> Jos Brugge. Alleen 5 miljoen. Maar wel goed gedaan. Prachtig. Uh, de beelden ervan, zo meteen even op VRT Nieuws moet je maar even doorklikken. Naar onze vrienden in West-Vlaanderen. Prachtig verhaal. Rob de Leeler, bedankt om het even te vertellen bij ons. Een heel fijne ochtend daar nog. Dag. -da. Dag. Echt vijf miljoen euro. 5 miljoen. Ja, aan wie, stel dat je geen kinderen hebt of uh, geen man, je bent solo. Aan wie solo. of wat zou jij je geld achterlaten? Ja, ook aan een goed doel, maar, maar verschillende goede doelen dan. Als ik 5 miljoen had, hè. niet als je zo honderd euro nalaat. Ik denk dan altijd, zo'n stad heeft toch al veel geld van zichzelf. Dat weet ik niet. Nee. Ja, je moet ook wel echt heel verliefd zijn op je stad of je gemeente om dat te doen. Maar ik zou het aan goede doelen schenken, dan denk ik. Hmm, maar ja, je bent dood, ja. je weet het ook niet meer. He. Nee, je hebt er geen last van. Je zou we het ook oh, aan Lady Gaga kunnen geven. Nee, die heeft you. genoeg. Have have Love, you. gang! En dat op zo'n donderhochtend. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess who wants to play? Wants to play. I love game, I love game. I hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe three seconds. is enough for my heart. So quick. Have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that stick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's like play a love game. One thing, are you in a game? Don't the love game I'm on a mission and it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest, I'm educated. take a ride on your discostick. Je moet daar zelf maar even over nadenken. Goedemorgen, Lady Gaga. Wat zou je doen met 5 miljoen als je het achterlaat? De erfenis van een Nederlandse vrouw in Brugge gaat naar de stad. Belangrijke vraag die binnenkomt. Ja, moeten die daar dan ook uh, successierechten op betalen? Ja, goed gezien, Luxschot. Zou, het zou wel moeten, hè? Geen idee, als je Stop. dat aan een stad schen schenkt, dat is de staat. En de staat heeft al... Ja, ik weet het niet. Ik denk het bijna niet. Dan dat is het ik... eigenlijk, uh, ja... Geen idee. Dat hetzelfde blijft. Het is in dezelfde zak dat in Ja, dat. Um, bon, maar nu iemand die zegt, van, uh, als ik uh, nog geld over heb, dan schenk ik het aan een Antwerp. Ja, als ik, ik geef mijn erfenis aan de Antwerp. Mooi. Mag hè. Margot. En wel, kijk, als het ooit zover komt en ik heb geen kinderen meer, dan mag Margot van de regio misschien wel een stukje hebben. Ja? Oh, ja, omdat die zo... Die is zo goed bezig altijd. En Charlotte en ik dan? Maar jullie hebben toch al voldoende? Jullie hebben mijn liefde, toch? Oh. Oh. Margot oh. toch ook? Ja, maar die is er nooit bij. Die zit altijd ergens <laughs> in een regio. Oh, Meestal zo'n moeilijke vragen niet. We moeten delen. Gisteren zat ze nog in de ogen te kijken van koekrukken, lieve mensen. En vandaag staat ze alweer ergens op weg naar een regio vol koeien. Wat gaat er gebeuren, Margot? <laughs> Ik ben onderweg naar Leuven, naar de abdij van Park. Um, want daar staan de koeien van Ine, Zij is vriend bij Boer en compagnie. En die heeft echt iets super geniaal. Die heeft een koeienparasol. Want het is super warm, niet alleen voor ons, maar ook voor de dieren. En die parasol die moet echt gigantisch zijn, want daar kunnen zo'n 30 koeien onder staan. Om maar even te zeggen, dat gaat heel groot zijn. En, oh. en daar ga ik eens naar gaan kijken, want het is natuurlijk kei belangrijk dat die koeien kunnen verkoelen. Mm -hmm. Want die hitte die heeft wel wat gevolgen uh, voor de beestjes en ook voor jouw glas melk. Maar dat gaat Ine jou straks allemaal zelf uitleggen, rond 20 voor uh, 9. Ik denk spontaan een beetje zuurder, maar uh, dat zal het niet zijn waarschijnlijk. <lacht> maar ik vraag me of ik af of koeien het ook zo, zo warm hebben als mensen. Die hebben zo'n leren, uh, ja, zo leren huid. Ik zou niet graag een koe zijn. <laughs> Ik neem dat even mee naar de rest van de dag. Okay. Ja, maar ja, zo warm. Je staat dat in diezelfde wei. Alleen maar gras eten, dat duurt heel lang met al die magen. Vier magen of zo, of zes magen. Wat is het allemaal? Lep boekmaag, boek -maag, allez, veel maag. ziet mij een beetje saai uit. Van de regio. Over twee uur, dan hoor je het allemaal bij ons hier op Goeiemorgen Morgen. De zon is aan het opkomen. Amai en dan Madonna op Radio 2. Goedemorgen, het is uh, drie voor zeven. Net waren we bezig over het verhaal in Brugge. Want daar in Brugge, daar zijn ze goed bezig. Daar hebben ze vijf miljoen euro. Allee, ongeveer vijf miljoen euro gekregen van een uh, Nederlandse mevrouw die zo fan is dat ze al haar geld heeft achtergelaten. Nu, Nadine Arbeid uit Roeselaren. Goedemorgen, Nadine. Goedemorgen. Belangrijke vraag, vertel eens. Ja, ik stelde mij die vraag omdat ik dat programma gevolgd had van Erfstal gezocht, van hm. Axel Dazelere. Ja. En ik stelde mij de vraag, als je dan dus als stadsbestuur of als vreemde erft uh, voor zo'n groot bedrag, of dat hij dan ook zoveel succesie gaan moeten nadragen zoals een gewone burger. En wel, Marianne de Klerk uit Wetter, die vroeg dat ook, die heeft net 55% moeten betalen voor een erfenis van een oom. Ja, dat soort dingen. Ja, niet normaal. Ik ben meer dan de helft kwijt. Um, eh, wel, we hebben het antwoord gekregen van de collega's uit west vlaanderen De erfenis wordt als een goed doel beschouwd sinds 2019. Dus ze betalen een deeltje, maar het is toch een pak minder dan bijvoorbeeld die 55% die je moet betalen bij uh, ja. familieleden. Ja. eigenlijk niet ja. eerlijk, hè? Het is allemaal... Ik vind dat niet eerlijk. Ja. Nee, nee er is uh, veel over te zeggen. Nu, de inspecteur van Radio 2 heeft daar een tijdje geleden van alles over gedaan. Ga nog even naar radio2.be en informeer je daar bij de inspecteur. Uh, maar eerlijk... Ja, ja, dat is anders. Dat is niet het leven. Oké. Okay, ja. Dankjewel, Nadine. Fijne ochtend. Nog een fijne dag. Ja, dag. Zeg Aldi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi. 500 gram verse aardbeien voor de knaldiprijs prijs van maar 2,75 euro. Dat is een promo die vraagt om extra slagroom en een bolletje ijs. Of twee. Aldi, altijd slim. Waar je ook bent deze zomer, je viert pas echt vakantie met jouw favoriete krant. Lees het laatste nieuws of de morgen, nu vier weken voor maar 4 euro. En krijg een bestseller cadeau van onder andere Nicky French of Dimitri Verhulst. Stopt vanzelf. Kijk snel op kiosk.be slash lees. Met een keuze voor Ego zit je altijd goed. Bestel nu je opbergoplossing op maat met een korting van 25%. Ego, wat een verandering. Ah ja, ja, de elektrische ervaring van een Citroën, dat vergeet je niet gauw, hè. Ja, dat is gewoon verslavend. Ja, ik heb een keer een heel week van op afstand gewerkt in mijn C5 Aircross Plug-in Hybrid, hè. Allee, vroeger en nu... Uh... <laughs> Allee, Jan, komt er nu eens uit. Inderdaad, de elektrische ervaring van een Citroën vergeet je niet gauw. Kom het Citroën Gamma ontdekken tijdens onze opendeurdagen van 12 tot 17 juni. En geniet van uitzonderlijke aanbiedingen op onze onmiddellijk beschikbare wagens. Citroën. Info op citroën.be uh. Ja, goeiemorgen zeg. Helmut Lottie, die komt eraan hoor, komt gezellig ontbijten. En zelfs een stukje live zingen met zijn metal stem. Dat moet je meemaken. Elke dag. 2, 2 Het is 7 uur, VRT Nieuws met Charlotte Krook. Goedemorgen. Er zijn al maar meer meldingen van ouderen die slecht behandeld worden door familieleden. Een scan in het ziekenhuis kost vaak extra door supplementen en jeugdbewegingen gaan betere afspraken maken met de gemeente waar ze op kamp gaan. Er komen gemiddeld 22 meldingen van oudermisbehandeling per week binnen in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van onder meer het Vlaams ondersteuningscentrum voor oudermishandeling. Misbehandeling gaat niet enkel over fysiek geweld, maar ook over bijvoorbeeld privacy schenden of verbaal geweld. Een Vaak zijn het kinderen die hun eigen ouders niet respectvol behandelen, zegt Lili, de klerk van Vloko. Onlangs had ik nog een situatie waarbij een zoon regelmatig boodschappen meebracht voor zijn mama, maar hij bracht niet altijd alles mee wat ze gevraagd had. En als ze daar dan iets over zei, dat begon haar uit te schelden. En dat is eigenlijk ook een vorm van oudermisbehandeling die het meest voorkomt. Het uitschelden, kortaf zijn tegen de ouderen, soms kleineren, dreigen ook wel. In Borgerhout is afgelopen nacht een huis. Beschoten. Twee verdachten zijn kort daarna opgepakt in Nederland. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het huis in de Mareestraat werd beklad en beschoten. De politie vond een kogelinslag in een rolluik en een raam en een stuk van de gevel zijn beschadigd. Vermoedelijk is de aanslag gelinkt aan het drugsmilieu. En toch denkt de politie dat de daders zich van huis hebben vergist. Wie in een Vlaams ziekenhuis langsgaat voor een scan moet vaak een supplement betalen. Bovenop het officiële ereloon van de radioloog. Dat blijkt uit een studie van alle ziekenfondsen. Voor bijna twee op de drie MR-scans en ruim één op de drie CT-scans worden supplementen gevraagd. En patiënten weten vooraf meestal niet of ze ervoor moeten bijbetalen, zegt Luc van Gorp van het Christelijk Ziekenfonds. Je gaat als patiënt naar een huisarts, je krijgt daar een, bij wijze van spreken, een onderzoek, een CT of een MRI, voorgeschreven. Je gaat naar het ziekenhuis, een radioloog voert het onderzoek uit, waarvan je niet vooraf weet, is die geconventioneerd of niet geconventioneerd, waardoor je eigenlijk ook nog een supplement moet betalen. En het probleem is vooral dat je dat voorafgaand niet weet. Zeven van de negen leerkrachten van de sportschool in Hasselt die preventief geschorst waren, gaan daartegen in beroep. Ze hadden in een WhatsApp-groep berichten uitgewisseld en die werden door de school gezien als discriminerend en racistisch voor collega's en leerlingen. De preventieve schorsing werd bevestigd door de school en daarom gaan de leerkrachten in beroep bij het gemeenschapsonderwijs, want zij blijven erbij dat die WhatsApp-groep privé was. De jeugdbewegingen gaan betere afspraken maken met de gemeente waar op kamp gaan. Vaak zijn het dezelfde gemeenten die meerdere groepen op bezoek krijgen. En vorig jaar waren er hier en daar problemen met lawaai en afval. Dat willen de jeugdbewegingen nu vermijden, zegt Jan van Reuzel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Wel, we realiseren ons dat zo'n groep niet de enige groep is die er komt. En dus de afvalberg die wordt veroorzaakt, het geluid dat wordt geproduceerd, de activiteiten die zich zullen afspelen in de omgeving, dat kan een overdruk geven en het is over die hele concrete punten dat wij voorstellen dat de groepen heel praktisch aanspraken maken met hun omgeving om de graag geziene gasten te blijven die ze eigenlijk wel zijn. Begin volgend jaar zal Philippe Geubels zijn zaalshow Philippe Geubels gaat in bad rechtstreeks uitzenden op VRT1 en VRT Max. Het is voor het eerst in België dat een zaalshow op die manier uitgezonden wordt zonder dat er tijd is om te monteren. Het past ook in de plannen van VRT om opnieuw meer humor op televisie te brengen. En Philippe Geubels kijkt er naar uit. Ik denk dat er toch een sadomasochistisch kansje in is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 En dan nog een sportbericht in de Nations League. Voetbal heeft Kroatië zich geplaatst voor de finale. Het won de halve finale tegen Nederland met 2-4 na verlengingen. En vanavond spelen Spanje en Italië hun halve finale. En dan weten we wie zondag de finale speelt tegen Kroatië. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Borgerhout is afgelopen nacht een huis beklad en beschoten. Twee verdachten konden in Nederland gearresteerd worden. En voormalig topbokser Sugar Jackson is gisteravond bij een verkeersongeval in Wommelgem ernst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 maar even de problemen op een donderdag. Vertel eens Mona. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen is nu ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst de weg weer vrij. Je verliest wel nog drie kwartier vanaf Herentals West en een half uur op de E34 vanaf het parkeerterrein in Gierle tot in Ranst, want in Zoersel zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Nog wat veel rijden naar Antwerpen met tien minuten bij in Loenhout op de E19. Op de Antwerpsring naar Gent gaat het een kwartier trager van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel verlies je een half uur vanaf Aalste en tussen Bekkenvoort en Holsbeek op de E314. En 10 minuten vanaf Peutie en in Halle op de E429. Nog wat vertragen, tot 10 minuten op de binnenring rond Brussel. Tussen Groot-Pijgaarden en Selik. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, Peter en Kim. Radio 2 So. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. 15 juni, de dag dat je hoorde op radio 2. Dat er veel meer meldingen zijn van oudermisbehandelingen. Zodat we even wakker worden: 22 per week. Dat is echt veel. Meer dan vorig jaar. Ja, het wordt gelukkig weer gezellig lekker weer. Met veel zon overal, bijna 30, iets koeler aan de zee. En examens? Hebben wij examens voorlopig niet? Nee. Uh, Jouw zoon heeft toetsen op zo? Ja, hij heeft een beetje toetsen, maar niks, niks heftig. Nee. Nog niks. Uh. Ik, uh, blijf daar oh, nog van nou. gespaard. Mijn zoon heeft Latijn vandaag. Oh, spannend. Maar die, is, de die kan dat. Die kan dat, natuurlijk. Maakt hij zich daar zorgen over? Nee. Hij oh, is heel goed voorbereid. Dus wow. Zij zien hem relaxed naartoe. Een beetje, maar het komt goed. Toch veel goede moed allemaal. Zoveel vertrouwen, ja, ja. top. Goeie moed, ook uh, goede helmoed, want de Lottie, die komt straks. Een beetje vervelend nieuws, maar wel nieuws wat je zegt van. Maar ja, ik ken dat ook. Meubelen heilen. Dat is een bekende meubelketen uit Limburg. Ja, die is failliet. Die is failliet. Die hebben de boeken neergelegd. Er wordt een curator aangesteld en dat faillissement zal uitgesproken worden. Mm -hmm. Dat was eigenlijk 50 jaar geleden... Uh, al een begrip, in Noord-Limburg. In totaal hadden ze vijf winkels, ook in vlaams brabant en Oost-Vlaanderen dan. En op hun hoogtepunt hadden ze 150 mensen in dienst, 500.000 bezoekers per jaar. En ook uh, bekende Vlamingen, zoals Wendy van Wanten en Jacques Vermeire, die maakten uh, reclame. Dus ja, ze hadden heel iconische uh, ja. uh, reclamespotjes. Uh, het is ook de winkel die winkelen op zondag is beginnen te promoten en de laatste jaren ging het wel minder mm. um, ja, ze hebben dan uh, uiteindelijk de, de Denis Heilen, uh, dus eigenlijk de man die de zaak in de jaren 70 heeft opgericht, heeft een beetje de schuld gegeven aan zijn zoon oh. oei, had het um, 2015 had hij de zaak overgenomen en die zegt, ja, hij zou veel dure managers gewild hebben, kortingen gegeven en daardoor zou de zaak het niet meer zo goed doen, maar mm. Denis zegt wel dat ondanks de economische verschillen of de andere tijdsgeest of andere focus, dat ze wel nog altijd goed overeen komen. Ja, is ook gelukkig, een... ja. Ja, gelukkig. is dat toch? goed. Ja. Ik hoorde een quote in knokken, of en ik vond dat een heel goede quote. Wacht, hoe was het nu weer? De eerste generatie zijn de verwervers. De tweede generatie zijn de ervers. En de ja. derde generatie zijn de bedervers. Maar bij, bij meubelen is het toch ook zo dat, dat tijden ook veranderd zijn, dat hij die, die online dan koopt. En gewoon helemaal anders Ja, gaat. ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft. Hè. En veel bepaalde meubelketens waar je alles in elkaar moet zetten. Zelf. Ja, dat. Ik ga de namen niet noemen, maar... Ja. Zeg, maar en dat wist ik niet dat die begonnen was met dat uh, kopen op zondag. Ja, ja, blijkbaar. Het was traditie ook om op zondagnamiddag uh, dan je meubels te gaan kiezen. Was dat ja. omdat de mensen dan niet meer naar de kerk gingen of zo? <laughs> ja, maar heel vroeger ja, was dat dan. toch zo? Dan gingen mensen op zondag naar de kerk. Maar hé, hey, alleen wij doen dat nog, hè. Die zat, ja. Goed nieuws trouwens voor de fans van Camille. Dat vertelt je over een minuutje op drie, als dit gedaan is. Rihanna. Iemand zegt de DJ, zet hem op replay. Want ik heb mijn stoel verlaten en ik ga de dansvloer op. In vier, vijf seconden, mijn jas getrokken. Mijn lichaam neemt de controle over, ik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 Het volume omhoog ah. Haal los, het volume omhoog Stilstaan is nog steeds een elko Dus gooi het volume omhoog Volume omhoog van de kansen, voor de zomerheid van dit jaar kwam er eentje binnen van Vivian ook het neerpalt in verband met het faillissement van Heijlen ja, bij de meubelwinkel kon je na het rondkijken een lekker stukje vlaaien eten met koffie of een ander drankje ja, dat was echt gezellig ja, hè? Nu, in die andere keten waar Charlotte het over had, kan je ook een hapje eten, hè? iets met ballen en zo. Dat is juist, ja. ja. Toch? Gezellig. <laughs> Fans van Camille, let even op. Die Kim de Brie, dat is een goeieke die van Radio 2, die zorgt ervoor dat jij Camille kan zien op zaterdag 22 juli in het Cursaal van Oostende, met jouw gezin. Dus doe nu al een slot. Waarom moet jij erbij zijn? En wat is jouw lievelingssong van Camille? Je mag dat nu al even delen in de app van Radio 2. We delen dat dan met... Uh, Kim de Brie zelf. Het is geen goede punto punto week De warmte misschien. Er worden weinig mokken gewonnen. Maar een nieuwe dag, nieuwe kansen. Eerste vraag. Ik kan een deel weggeven. Welke N geeft puntje, puntje, puntje en staat of hangt in de buurt van jouw bed? Welke N geeft puntje, puntje, puntje, anders vertel ik al te veel natuurlijk en staat in de buurt van jouw bed of hangt daar? We spelen over twee minuten. Meer dan honderd levende beelden, muzikale acts en de zuidersse sfeer van de Spaanse Ramblas. Kom dit weekend naar het centrum van Lommel voor een prachtig internationaal openluchtfestival. Beeldig Lommel. Een gratis wandelparcours voor jong en oud. Ook Radio 2 is erbij, met een live uitzending van Radio 2 Select vanuit het Glazen Huis. Volg het zaterdag om 4 uur op Radio 2 en in de Radio 2 app. Echt Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 500 gram verse aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,75 euro. Dat is een promo die vraagt om extra slagroom. En een bolletje ijs. Of twee. Aldi, altijd slim. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandige van het jaar naar Paul de Rohe. Bravo Paul. Precies. Ja, dat zag ik niet aankomen. De fiscaliteit van onze wagens verandert binnenkort. En mijn boekhoudster Marie die gaf mij het geniale idee om de Toyota Corolla hybride te kopen voor mijn onderneming. Marie, dit is gespeeld! Koop nog voor 30 juni een Toyota Corolla hybride. In vergelijking met een elektrische wagen bespaar je in vier jaar gemiddeld 6.000 euro. Meer info voor jouw onderneming op toyota.be En toen zag ik in de Efteling een boom die sprookjes vertellen. En was dus een dag. En toen ging ik supersnel in de piton. En toen, als Hollenwolle gijs mijn papiertjes op. Papier, hier, hier, hier. Dank u wel. Beleef samen een heerlijke zomerdag. En koop je tickets op efteling.com. Droom je van een nieuwe keuken? Bij DSM zijn er nu straffe kortingen op maatkeukens. Kan je niet wachten om je dromen te vervullen? Kom dan snel langs tijdens onze tijdelijke stokverkoop. DSM Keuken Altijd open op zondag. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Voel me al een stuk veiliger, want we spelen met Dirk Clement uit Roosdaal, werkt in de beveiliging. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, morgen allemaal. Goedemorgen. Zeg, jij kan niet zo goed tegen de stilte? Uh, nee, dat klopt. Uh, van zodra ik wakker word, is het eerste dat ik doe de radio opzet. En al sinds jaar en dag is daar Radio 2 bij mij. Dank je wel. En dan ben je niet meer alleen. Dat klopt. De grootste familie, hè? Ja. Mooi, hè? Graag. Dirk, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Morgen, GoeiemorgenMorgenMok. Snel spelen en passen als je het niet weet. Ik wens je heel veel succes. Het is een beetje een moeilijke week, dus jij gaat het goed maken. We beginnen met de N van Nachtegaal. Welke N geeft licht en staat of hangt in de buurt van je bed? Nachtlamp. Welke O gebruik je om te bakken of te braden als je geen boter wil gebruiken? Oven. Welke P zijn kleine paarden die bijzonder schattig zijn? Pas. Welke Q is een van de grootste steden in Canada? Quebec. Dit wordt een groei. Even overleggen. De N geeft licht en staat of hangt in de buurt van jouw bed is een nachtlampje... Welke O gebruiken om te bakken of te braden als je geen ja. poten wil gebruiken? Ja. Is een oven. We zochten uiteraard olijfolie. Nee. Welke P zijn kleine paarden die bijzonder schattig zijn? Is een pony. En Q een van de grootste steden in Canada was Quebec. Dat klopt maar. Punto, punto. Helaas, helaas, twee is geen drie, Dirk. Oh, Ja. Ik vind het ook erg. Ik vind het heel erg. Maar, hé, hey, schrijf je nog eens in. Dat zal ik zeker doen. Fijne oh, ochtend. Jojo. Ponto, je voelt je zo veilig. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goedemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Schout wil zich graag inschrijven voor Punto Punto. Via de app kan dat. Gewoon gedaan, hoor. Punto Punto. En dan speel je morgen misschien mee. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Bon, we kijken naar buiten, we zien de zon en we kijken naar voren. En we zien een kast en daar zit Chakot in, onze leervrouw. <hijen> of zit je niet in de kast? Nog... Nee, ik heb, ik heb een kleine upgrade aan mijn kast gedaan. Ah, Vertel. Um, ja, het is nu maar zo van die geluidsmoeschen, gelijk dat het, oh. dat het echt moet en zo. Ja, ja, ja, ja. Dus ik zit nu in de hoek eigenlijk. Ah, je bent oh. in de ja. hoek. Ja. Dat is wel goed. Oké, okay, mooi. Ja. En hoe zit het daar in de hoek? Ja, in de, in de hoek kan ik weinig weer zien, maar ik kan wel vertellen dat het vandaag opnieuw warm wordt. Vandaag halen we weer maximaal tot 26 graden, lokaal misschien zelfs 27 of 28 graden. Op dit moment is het nog maar 14 graden, dus smijt die ramen open als, het, als je het op dit moment nog kan, want de frisse lucht die is er nu en die gaat er vanmiddag waarschijnlijk niet meer zijn. En dan de rest van de week nog altijd warm, morgen 27, zaterdag 28. Zondag 29. Maar dan, vanaf volgende week, zitten we toch in wat, uh, ja, wat onstabielere lucht. Dus zou er wel eens wat regen uh, of wat onweer kunnen zijn vanaf oh, maandag. Want boer ja. Bart uit Heers die had het ook al gevraagd. Ik heb water mm. nodig voor mijn planten. Ja dat... Ja, ja, dat komt er dus aan volgende week. Vanaf zondagavond misschien al, maar zeker en vast vanaf maandag. Maar het wordt wel een vrolijk weekend. Dat is goed, hè. Ja, dat wel nog. Ja. Okay. Veel plezier in je hoek dan ook. Dankjewel. Bon, hier even verkoeling van ontzettend gezellig bezoek. Zo blij dat hij langskomt. Helmoet Lotti gaat optreden. Niet bij ons, maar wel nu zondag op Graspop Metal Meeting in Dessel. Het gehoord wordt daar echt los boven de 30 graden. Ja, ja, goed drinken hè. Oh, en zo'n microklimaat op zo'n festival? Goed. En niet alleen pintjes hè. Vindt u ook een watertje? Hij heeft een beetje stress, hebben we gehoord, wat logisch is natuurlijk. Um, en hij gaat metal zingen. Hoe kun je Helmoet goede moed wensen? Deel het even in de app van Radio 2. Hij is er over ja, een minuutje of tien ongeveer. Hè. En ook hier heb ik goed nieuws over. Dit is de weekend. Take my breath. Hoort zo meteen. We slaan ik op. saw the fire in your eyes Until your time En Take My Breath. Het is uh, bijna half acht. En de weekend zit hij tegenwoordig ook op Netflix in een serie uh, The Idol over een beginnende popster met de dochter van Johnny Depp. Ja, er komt wel wat kritiek op hè. Oei, waar, probleem? Ja, dat het gewoon niet goed is. Oh, okay. Ik heb nog niet gezien. Maar ik weet oh, okay. niet. Ja, en dat het heel expliciet is. Er zitten blijkbaar nogal wat expliciete scènes in. Oké. Okay. Um, goed nieuws wel, is minder expliciet. Dit weekend is het de uh, weekend weekend. Ja, ik weet het eens ingewikkeld, op Radio 2. Wow. Je kan zorgen dat je de weekend zeer goed kan zien. Op dinsdag 11 juli dan staat hij in Koning Koning Stadion. Sowieso indrukwekkend. Als je erbij wil zijn, we hebben hier nog kaarten bij Radio 2. Daarvoor simpel... Deel je top drie van de weekend op radio2.be. Ga er nu naartoe, klikken, top drie. En misschien weer vanaf morgen kaarten. Simpel als Voor het weekend, hè. Voor het weekend. Allee, de weekend, hè. Ja. Oh. Ga door. Ah, wel, maar dit weekend, hè volgend weekend. Zometeen al het nieuws uit jouw buurt. Het is half acht. Eer Charlotte. Goedemorgen. Er komen gemiddeld 22 meldingen van oudermisbehandeling per week binnen in Vlaanderen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Het gaat niet enkel over fysiek geweld, maar ook over bijvoorbeeld privacy, schenden of schelden. En als je met je auto te laat naar de keuring gaat, dan zal je daar vanaf vandaag geen boete meer moeten voor betalen. De voorwaarde is wel dat je minder dan een maand te laat bent. Er zijn geen boetes meer, omdat veel bestuurders de kans niet krijgen om op tijd een afspraak te maken in een keuringstation door de vele vertragingen. Als je nog wil vertrekken vandaag, er staat schandalig veel file. Wordt het over drie minuten. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marije. In Borgerhout is vannacht een huis beschoten en beklad in de Mareestraat. Twee verdachten zijn kort na de feiten opgepakt in Nederland. De politie vond een kogelinslag in een rolluik en ook het raam en een stukje van de gevel zouden beschadigd zijn. Vermoedelijk is de aanslag gelinkt aan het drugsmilieu. Toch denkt de politie dat de daders zich van huis hebben vergist. Dat zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie. In de loop van de nacht is ook het gerechtelijk lab ter plaatse gekomen. Er is ook een explosieve hond ter plaatse gekomen. En dan kijken wij natuurlijk ook altijd van wie er in het getroffen pand woont of wie er in de omgeving woont. En in dit geval hebben we voorlopig geen enkele aanwijzing dat het pand, dat is beschoten, dat daar iemand woont die zich bezighoudt met de drugscriminaliteit in Antwerpen. Dus we gaan er inderdaad van uit dat een andere woning het doelwit was.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 uit Antwerpen lees je de hele dag door in de app van VRD Nieuws toch veel file. We gaan nou, we zitten toch al los boven de 200 kilometer, Mona. Vertel eens. Inderdaad, naar Antwerpen verlies je nu een half uur vanaf Herentals West. Twintig minuten op de E34 van Lille tot in Ranst. Want in Zoersel zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de E17 verlies je een kwartier vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. En op de e E19 hetzelfde vanaf Loenhout. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het ook een kwartier trager van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel een half uur bij vanaf Aalst. Want in Af is de linkerij strook dicht door een defect voertuig. 20 minuten vanaf Mechelen Zuid, een half uur tussen Bekkenvoort en Holspeek. En dan 20 minuten vanaf Overijsse en op de E429 in Halle. Ook op de binnenring rond Brussel verlies je nu 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Veelvoorde En op de buitenring enkel wat langzamer rijden in Waterloo. Deze Radiospot is voor u. Ja. Gij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton. Of de stevigheid van een natte pistoleer. Je denkt, dat is normaal? Ja, wel, dat is niet normaal. Nee, het is goed geweest. Genoeg afgezien. Gedaan, zeg. Klaar. Het is bedtijd nu. Tijd, Tijd voor, voor een Sleeplife-bed. Sleep life Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleep life. Voelbaar beter slapen. Sleep life. Dag, oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelfgemaakt? Veel beter verse aardbeien. Goh. Van Hoogstraten hè? Ah, dan is het goed. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na na na na na. Hoogstraten aardbeien. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw Morgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio. Hallo, hart van Solstice en ja, gelukkige verjaardag. Paul Michiels die wordt vandaag 75 jaar. Wat een goede stem, ook nog altijd. Vanavond feest bij Kim de Brie in de Radio 2 BNBN. Het gebeurt allemaal vanaf 6 uur. Goedemorgen. Oh, het, was, uh, het was absoluut een bommetje ook een paar weken geleden. We dachten dat het een aprilgrap was, maar het is echt. Helmut Lotti treedt op op Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kemper, het Metal Festival, nu zondag in de Metal Dome. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 op VRT1. Dan zie je hem een beetje bibberen. Goedemorgen Helmut Lotti. Hallo, hoe gaat het? Uh, wel, een beetje weinig geslapen. Is het, waar? Om Vier uit? uur en een half. Dat is niet goed voor de stem, hè? Uh, nee, maar we hebben gisteren een try-out gedaan. Ah. Dus, dus een repetitie waar ik een man of uh, twintig had staan. Oh. Waarbij we heel het repertoire voor zondag eens uh, doorgespeeld hebben. En uh, het was leuk. Het was ja, sporten. was het leuk. Geeft het je een beetje geruststellende... Uh, de, de stem is oké, okay, het repertoire is oké, okay, uh, maar we gaan prompters gebruiken. Dat hebben we gisteren voor de eerste keer gedaan. Uh, dat je de teksten ziet, uh, ziet lopen. Ja, want ik ja. ken ze voor 80%, maar ik wil er natuurlijk geen maluren voor. Snap dat. Snap dat. We, gaan, we gaan de sfeer een beetje aanpassen als je meekijkt in de studio. Ja. Op de app van Radio 2, kun je, we gaan de lichten even aanpassen voor jou. We hebben ook even, ziezo, ons logo een beetje... Kom je he? al in de sfeer? Een beetje gemetteld. Ja. Vind je het mooi? Ja. Ja, ja, ja. Goedemorgen, morgen. Ja, Ja, maar pas op bij je stem, Helmoet. Pas op. <laughs> zeg maar, om jou toch even aan te moedigen, we hebben een paar mensen die jou absoluut willen aanmoedigen. We gaan beginnen met Petra Kolens uit Aalter, grote fan. Petra, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goeiemorgen, Helmoet. Hallo, dag, Petra. Wat wil je zeggen tegen Helmoet? Ik zou gewoon willen zeggen... Allee, vijntje. Niet pleunen. Ze Zijn een beer van een vijntje? Dat 68 kilo, een meter 75. Dat is geen beer, hè. Toet, toet, toet. uit een vader te pakken en ga kunt dat. Hopla. Je kunt alles aan. Dank je Petra, Merci. voor je bemoedigende woorden. Er komen, komen nog mooie dingen, binnen, ik. Monique van Pamel zegt... Veel succes, Helmoet. Vooral genieten. Uh, Helmoet kan alles supermooi zingen op zijn manier. Zo hebben we er maar één... En hij, maar hij telt voor twee. Sowieso. Mooi, hè? Oh, nee, Mia Wijkaert uit Bergen zegt... Uh, ik vind het heel leuk dat Helmoet er is. Hij was een buurman van mijn lieve papa in Bergen. Uh, Helmoet woonde aan de overkant. Mijn papa was van. En uh, Helmoet nam de tijd om al eens een praatje te doen. Want mijn papa was eigenlijk ook van Gent. Dus uh, ze vindt jou een lieve man. Oh, dat is tof. En dan een dat is tof mooi verhaal van Patricia Schietenkat. Hè? Dat is wel een goeieke. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Uh, ja, ik heb Helmoet uh, zich ooit eens pijn zien doen op een podium in Knokke met zijn sprong bij zijn Elvis Recital. En hij miste zijn sprong van het podium. Hij zong gewoon verder. Uh, <lacht> maar hij kon eigenlijk na dat optreden bijna niet meer stappen. Dat zagen we dan achteraf in de bar waar, waar je dan eventjes iets gaat drinken. Hè. Dus als je dat kan, moet je geen schrik hebben. Jij bent top, je kan alles aan. Ja, weet je dat, met je van een podium gevallen bent? Ja, maar in, niet in knokken dat, dat kan ik me niet herinneren. Maar ik heb wel eens iets meegemaakt in Wommelgem. Nou, dus uh, ah. Wel, ze hadden heel veel rook gespoten voor ik, naar het, voor, voor ik op het podium moest. Ja. Um, maar dat was zo'n optreden waar ik in een tijd van lekker drie op een avond had. Mm -hmm. Dus ik, ik had ook dat podium nog niet gezien. En wat ik dus niet door had, was dat die microfoon op een catwalk stond. Oei. En er was zoveel rook gespoten dat ik dus van het podium, hey, van achter het podium, recht naar mijn microfoon, microfoon wandelde, want ik zag alleen de microfoon. Ik zag het statief ook niet. Ik zag die microfoon. Ik wandel naar die microfoon en ik wandel dus gewoon het podium af. Maar dat was mijn Elvis act. Dus dat was echt zo... Tududu, tududu, tududu, tududu, tududu, baf, beneden. Op een tafel, met mijn scheenbeen. Keihard op een tafel. Ja, en daar zaten ook mensen aan die tafel. Ik ben nog op een vrouw terechtgekomen, op dat podium teruggeklommen. Ik heb dan mijn show gedaan en zo na een kwartier begon ik zo te voelen dat dat, dat zo wat begon te plakken. Ik had een zwarte leren broek aan, hè. Maar het Oh. Het grappigste was, ik had ook een rood t-shirt aan. En dat zat in die broek. Oh. En omdat dat een strakke broek was, was die rits gescheurd. Dus ik heb daar oh. heel de tijd staan zingen met zo'n rood t-shirt. En dan met mijn gulp open met zo'n rode ruit in die broek. <lacht> Geweldig, grappig. Ja, mooie een mooie je komt iets tegen zich. Maar nog eens het verhaal. Graspop metal meeting, Helmoet. Waarom sta je daar? Ah, wel omdat ik voor Radio Willy. Oh, sorry. Dat uh, maakt uh, niet in. De collega's. Het, ja. Run, Run to the Hills gezongen had voor hun top 1000. En dat heeft 600.000 views gehad in één week. En ik ben toen op metalblogs terechtgekomen in Canada en in Denemarken. Ja. En de reacties waren overweldigend. En toen hebben wij zelf beslist van we gaan eens een programma samen. Stellen, you never know. En dan ja. is de vraag van Graspop gekomen. Waanzin hè? En wat vinden jouw fans daarvan? Ja, uh, de meeste fans die, die vinden dat geweldig. Uh, of toch minstens interessant. Maar die zijn van mij gewend dat ik altijd andere dingen doe. Hè. want dus die denken: oké, okay, ook hier gaan we weer in mee. Ja, er is er eentje tot nu toe die zei: ja, dat is echt mijn ding niet. Maar ja, dat is, dat en die komt niet. Maar die zit altijd op deze eerste rijpal in het midden, dus... <laughs> dus en die zal, dat, die zal dat sowieso niet doen op Graspop. Oh, arme zeg. Maar ja, kijk. Nee, maar hoe anders ga je dat dan aanpakken? Uh, ik, ik ga gewoon zingen hè? en ik sta daar met een, met een heel goede band. Ja, we zijn 20 minuten. Dus. Ja, ga je iets doen qua kleding of qua, qua licht? of ja, Het is toch een beetje anders? Uh, dus ik sta er met twee gitaristen, een bassist, een drummer en een keyboardspeler. Dus met vijf man. En uh, ik, ik, uh, ik, ik ga gewoon lozen. Gewoon dus losgaan. Ja. Ik ben zeer benieuwd hoor. Je, je hebt een stalen stem, dat weten we. Moet je die nu anders gebruiken voor die metal songs? Of, uh? Ja, toch wel een beetje. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Heb je nog voice pearls? Uh, die zijn een beetje overdaad. Ik heb thuis nog staan, maar ik durf daar niet meer van eten. Heb je die echt nog? Ik heb, ja, ik had zo nog een schoon staandertje. Zo, zo, Mijzelf, zo in, in ja, ja. een ton 30 centimeter hoog. Met dan dat doosje daar zo voor. Oh, Als een is pearls. Heel grappig. Lang geleden. We gaan het onder andere Paradise City doen van Guns N' Roses nu zondag. Dat is hoog en veel en makker. Ja, dat is de, de moeilijkste song. Kun je daar ja. een stukje van doen, maar je hebt gisteren al geoefend, zei je. Bij, een stuk. Hè, nu, van, van Paradise. Ja, even gewoon een stukje zo. Wow. <coughs> Wacht even, want met een tekst. Hè. Uh. Oh my god. Just urgent living under the street. I'm a bad case that's hard to be. I'm your charity case, I buy me something to eat. Maar ik zet gewoon twee tonen te laag. Ik moet daar muziek bij hebben, man. Ja, maar, maar, maar, maar kijk, kijk. Ah. Maar je, moet ja, niet je moet niet meezingen. we gaan het gewoon even okay. spelen. Want het is als een soort rap. Take! Me! Goedemorgen, Helm en bij ons en wij nog even zitten, hoor. Kijk en luister mee in de app van Radio En ik TV. zag de body language al meegaan, hoor. Goed, hè? Take Paradise City. Ja, dus dit dit liedje Zal je horen en zien als je nu zondag naar de Metal Dome gaat op Graspop Metal Meeting in Dessel. Uh, luister en kijk nu even mee, want Helmoet Lotti is nog altijd bij ons. Hij heeft daar net al een stukje gezongen. Maar wow, mensen vinden het nu al top hè. Ja, in de app alleen maar positieve reacties. Stilemans Linda zegt beste zanger in België en ver daarbuiten. Georgette Lispinois zegt ja, goedemorgen Helmoet. Het was heel leuk om met jou op de foto te staan in een Elkerlik. Heel mooi concert. Ja, nee, dat is tof. Maar de beste zanger van België en omstreken, dat blijft voor mij toch Paul Michiels. Sowieso he. 75 jaar alweer. Ik vind ja, het smakenverschillen. Officieel. Linda, Linda zegt dat jij dat oh, doet. Marijke de Pauw heeft een vraag voor jou: zegt: ja, ik ben zo'n fan, maar ik vind het jammer dat ik de oudere CD's niet kan terugvinden op Spotify. Waarom staan deze er niet op? We zijn er aan bezig. Ja? ja okay. we, we zijn er langzaam maar zeker aan bezig. Ah, kijk, dat is dan goed nieuws voor Marijke. Het komt goed. Komt sowieso in orde. Ja, zeg, we waren net bezig over die Metal Dome. Dat was dat vorig jaar hoeveel graden? Um, iets van een 52 binnen. Oh. Ja, dus het wordt dit weekend ook zo. Ga je daar iets, ja, ga je iets speciaals doen naar uh, ja alles sinds fris kleden zal ook niet gaan hè. Dus. een ijsje nee. eten op voorhand nee nee nee echt nee, nee, nee. veel drinken voldoende drinken sowieso als zanger moet je genoeg water drinken voor plus, stem. Ja. Ja. en goed opwarmen hè. stem goed opwarmen is het allerbelangrijkste zeker met dit repertoire dat komt goed is het is in de namiddag dat je er staat toch uh... hè uh, twintig voor zes twintig voor Nee, we spelen 50 minuten, dus een schone set. Hoor. Strakke set, zeg. Lottie Goes Metal. Nu was er misschien nog een plan, want gisteren hadden we Reggie in de show. En we waren bezig over jou, lekker roddelen, zo zijn we wel. En we dachten, zeg, Lottie Goes Reggie. Hij had er wel een idee over. Luister en kijk even mee. Iets met hoge, lange noten. Hmm. Voilà. Zo een tiritomba-achtige, maar dan iets cooler. <lacht> maar wel met een beat, neem ik aan. Ja, ja, ja, tuurlijk, ja met een beat. Ja. Maar zoiets theatraal, zoiets, ja, zoiets opera-theatraal, grootachtig. Zo. Wat denk je? Leuk, leuk idee. Maar ik, uh, ja, ik had hem ooit uh, is, is, uh, gesproken, bij ja? het om te zien. Uh, overigens dat ik al lang in mijn hoofd dat. Ik, ik denk dat, dat er een ongelooflijk goede dansversie te maken moet zijn met, met, met een heel interessante clip van uh, Eleanor Rigby. Ele van The Beatles? Ja. Oké. Okay. Heb je ooit al iets met dance gedaan? Ehm... Um... Uh, live live in, uh, in, in mijn concert van Mijn Hart en Mijn Lijf. Zit er, zat er een discotheek scène van één minuut. Ah, Iets dat, dat ik zelf geschreven had, en de tekst was: Wild diertje op de dansvloer. Ja. Wat je kan. Dat is voor zondag dan allemaal. Nu vooral veel live spelen. Je bent van Gent. En nu weet ik dat je normaal gezien ging spelen op de korenmarkt in Gent, een paar jaar geleden. Ja. En toen kwam corona, dat is niet kunnen doorgaan. Um, ja, ik dacht van, misschien kunnen we dat ook gewoon goed maken. En daarom hebben we even een lijntje gelegd met de bazin van de Korenmarkt in Gent. Die zie je nu trouwens en hoor je ook. Ja. Goedemorgen Tineke de Rijk van de Korenmarkt in Gent. Goedemorgen. Oh, dag, is Tineke. Ja. Zeg Tineke, Goedemorgen. wanneer wil je dat eens goedmaken met Helmoet? Al volgend jaar voor mijn part. Ziezo, heb je volgend jaar tijd om op de Korenmarkt in Is, is dat Gent? café Korenmarkt? Nee, nee, nee. nee. Niks. Op de, Op het podium toch, op he, Tineke? Op het grote plein op het podium op de Korenmarkt. Oh la la la. Tineke, mag jij maar daar ook een beetje met ons doen? spelen? Ja, dat mag zeker. Ja? Bij ons van alles, ja. absoluut. Oh. Wat denk je? Gentse Feesten 2024? Ja, het zou geweldig zijn, maar ik ga daar niet over. Hè. Ik, ik, ik heb alleen gezegd dat ik het heel vervelend vond dat toen dat net de onderhandelingen weer waren opgestart om nog eens op de Gentse Feesten op te treden, ja. dat dat dus niet kon doorgaan vanwege COVID. Anders had ik daar gestaan. En wel bij deze rijken we een hand tussen de Korenmarkt en, uh, ja. en Helmoet Lotte en V. Ja, zat zou toch goed zijn, man. Ja, tuurlijk. De koren maar toch een van de meest iconische markten. Ja, blijf van. blijf kijken een hè. En wat is dat, ja. Ja. Ja, maar absoluut welkom bij ons Dank u wel, mevrouw Ziezo, bij deze, de contacten zijn gelegd Meer konden we niet doen, maar dus hebben officieel bevestiging Volgend jaar 2024 Gentse feesten Met Helmoet Lotti op de Korenmarkt ja, Toch? Absoluut. Geestig <lacht> Zijn gezicht? Ja, maar kijk ik daar niet over? Jawel, jij zet een baas, Helmoet Het <lacht> een goesting om te gaan volgend jaar? Ja, ik heb altijd goesting om op de Gentse te zingen Ziezo, uw manager heeft het gehoord Het is geregeld bij deze keer veel succes van de jaar, hè Dank je wel Zeg Helmoet, speel je nog Tiritoma in je set? Altijd Zondag ook? Uh, zondag, nee ja. Nee? Nee Oké, okay, dan spelen we het nu even En we zijn weg, hè? Tiri tomba tiri tomba tiri tomba ne rol ole ole tiri tomba tiri tomba tiri tomba la ba tiri tiri tomba le ole ole tiri tomba tiri tomba tiri tomba tiri tomba sarajenta sarajenta la mari Cianca Rosa, Cianca Graciana, para proprio. veel uit de Je zal het meekijken in de app van Radio 2 of op VRT1. En zegt, wat ziet Helmoet Loti er sexy uit? Oh. Allee, dank u. <laughs> Wordt zondag helemaal. Helmut Helmoet, om... misschien zondag met een pruik met, met lang haar voor zo goed te kunnen, hoe heet dat, headbangen? het oh, bengen? Het haar is lang genoeg. <laughs> <laughs> Ik, ik zou, als, als ik nu echt metalzanger zou geweest zijn, dan had ik nu geen haar meer. Hè. Dan was dat gewoon allemaal af. Dus het gemakkelijkste. Het gaat wel, het gaat wel, wel lekker fris zijn. zijn hè, zo ik mars. heb dat al eens gedaan. Hè. Zo, alles eraf. Maar, ja. maar, maar het probleem was, ik, ik kon geen, geen Marcelke over mijn hoofd trekken. Dat is gelijk velcro dan. Dat blijft steken. <lacht> <lacht> van, dat Exact. Je moet een veel... Marcelke. Ja maar, je... ja. ja, maar toch niet om op te treden. hè? Dat heeft toch een goed lijn. Op graspop wel. Denk het wel. Ja, ja Helmoet is... Uh, ah ja, maar selken op Graspop zou wel cool zijn. Nee, dat ga ik ook niet doen. <güls> dat is een, een, ik ga die een t-shirt aan doen. Die kan al de bij Willy, denk ik. Een t-shirt, oké. Okay. Ja, okay. Had dat toch een pak aan? En Een zwarte lerenbroek en... Ga ja. je leren lerenbroek aan doen? Die dat ze waarschijnlijk gaat eraf gaan moeten knippen van lijf. Dat denk ik ook. Dat ze bij Elvis ook moeten doen. Hè. In, in 1968, bij zijn comeback special, moest dat pak elke keer van zijn lijf geknipt worden. En moesten ze die naden terug dicht naar de volgende set. Dat was nee, nee. ja, warm. Dat was, uh... nou, was Californië. Ja, maar die, ja, Elvis Presley had ook al een hamburger meer dan jij had. Maar, maar toen was hem wel slank. Toen zag hij er op zijn best uit in 1968. Toen, toen nog wel. Ja, je, je moet de broek aanpassen. aan de. Als je die lekker strak doet, ja, dan krijg je dat echt niet meer uit. Ik heb vroeger ook nog eens zo'n leren broek gehad. Heel bijzonder. Ik heb nu beelden van uh, scharen en leren broeken en Helmut Lotti. wordt ja, heel mooi de... zondag. Zondag, uh, <lacht> dat is nog even, dus blijf nog even Helmut Lotti. <lacht>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 te weten komen waar je echt van droomt? Zeg, zo'n tiny house, lukt dat ook met een tiny leningske? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Ja, goedemorgen. Je weet het natuurlijk. Als Helmoer de er is, heeft hij een gedachte. En het heeft met jouw muziek te maken. Je wil zeker meepraten. Beurt Maaktuur. Elke dag, tel voor twee. 8 uur via het nieuws met Charlotte Kroon. Elke week zijn er tientallen meldingen van ouderen die slecht behandeld worden door familieleden. En een scan in het ziekenhuis kost vaak extra geld door supplementen. Er komen gemiddeld 22 meldingen van oudermisbehandeling per week binnen in Vlaanderen. 60-plussers worden vooral misbehandeld door hun eigen kind of partner. Zeker wanneer ze erg afhankelijk zijn van hen. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden of mogen minder dingen zelf beslissen zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Oudermishandeling, Floco. Jammer genoeg zijn er toch heel wat ouderen die een aantal zaken niet meer zelf mogen beslissen. Niet meer zelf mogen beslissen dat ze naar tv mogen kijken of naar welk programma dat ze mogen kijken. De afstandsbediening wordt afgenomen, de gsm wordt afgenomen. Soms mogen ze ook niet meer beslissen wie dat er nog op bezoek komt. In Borgerhout in Antwerpen is afgelopen nacht een huis beschoten en beklad. Twee verdachten zijn kort na de feiten opgepakt in Nederland. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De politie vond een kogelinslag in een rolluik en het raam en een stukje van de gevel zouden beschadigd zijn. Vermoedelijk heeft de aanval te maken met de drugswereld. Maar toch denkt de Antwerpse politie dat de daders zich van huis hebben vergist, zegt Wouter Bruins. In de loop van de nacht is ook het gerechtelijk lap ter plaatse gekomen. Er is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 Als je in een Vlaams ziekenhuis langsgaat voor een scan, dan moet je vaak een supplement betalen bovenop het officiële ereloon van de radioloog. Dat blijkt uit een nieuwe studie van alle ziekenfondsen. Voor bijna twee op de drie MR-scans en ruim één op de drie CT-scans worden supplementen gevraagd. Het gaat over gemiddeld ruim 30 euro en 20 euro. Vooral mensen met een laag inkomen of veel ziektekosten kan dat een probleem zijn, zegt Luc van Gorp van het Christelijk Ziekenfonds. We vinden dat bijzonder probleem. Problematisch is omdat vooral patiënten met een laag inkomen, bijvoorbeeld zij die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van de ziekteverzekering, worden geregeld met supplementen, ook voor die scans geconfronteerd. En je moet er ook van uitgaan dat mensen die geconfronteerd worden met een MRI of een CT-scan, andere ziektekosten hebben en dat allemaal bij elkaar geteld, kan dat toch wel een torenhoog bedrag worden voor deze mensen. De jeugdbewegingen gaan betere afspraken maken met de gemeenten waar ze op kamp gaan deze zomer. Vaak zijn het dezelfde gemeenten die meerdere groepen op bezoek krijgen. En vorig jaar waren er hier en daar toch problemen met lawaai en afval. Dat willen de jeugdbewegingen nu vermijden. Het gemeentebestuur van Heuveland in West-Vlaanderen is alvast positief daarover, zegt burgemeester Wieland de Meijer. Ik vind het op zich heel positief dat de jeugdbewegingen nadenken over ja, hoe gaan we daar eigenlijk een week of tien dagen gaan samenleven in die buurt. Want op zich komen ze toch wel vaak met heel grote groepen in hele kleine dorpjes. Maar ik moet zeggen dat dat in Heuveland eigenlijk doorgaans wel heel goed verloopt. Soms heb je natuurlijk eens wat te veel lawaai of een grote groep die ergens passeert en iets achterlaat, maar op zich zijn er probleempjes die heel snel opgelost worden. Begin volgend jaar zal Filip Geubels zijn zaalshow. Philippe Geubels gaat in bad rechtstreeks uitzenden op VRT1 en ook op VRT Max. Het is voor het eerst in België dat een zaalshow op die manier wordt uitgezonden, zonder dat er tijd is om te monteren. Filip Geubels kijkt er naar uit. Ik denk dat er toch een sadomasochistisch kentje in mij zit dat hij zichzelf daar wilt aandoen. Ja, het is, het is gewoon een heel ander gevoel, denk ik, als je, als je het echt live doet.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 En Griekenland heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Na de ramp met een schip met honderden migranten en vluchtelingen. Het schip kapseiste en er zijn al zeker 79 doden geteld. Iets meer dan 100 mensen konden gered worden, maar er zijn ook nog altijd tientallen vermisten. Het is ook niet duidelijk hoeveel mensen exact op het schip zaten in Griekenland. Uit luchtbeelden voor de boot kapseiste is te zien dat het dek overvol zat en ook binnen wellicht zaten nog honderden mensen bijeengepakt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Op het Metalfestival Festival Graspop in Dessel worden de volgende dagen maatregelen genomen om de 135.000 festivalgangers af te koelen nu het zo heet is. En in Borgerhout is afgelopen nacht een huis beklad en beschoten. Twee verdachten konden in Nederland gearresteerd worden. Eerst zon, daarna komen er stapelwolken met maximaal tot 28 graden. Ook de volgende dagen blijft het warm met zaterdag 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT. News. Oh, nou, het is vijf over acht, waar staan we stil vanmorgen naar Antwerpen verlies je nu een half uur vanaf Massenhoven, verder 20 minuten vanaf Lille, vanaf Aartslaar, vanaf Haastonk en vanaf Loenhout op de E34 goed uitkijken in Moerbeke, daar is de afrit richting Antwerpen afgesloten door een ongeval en op de Antwerpsring naar Gent gaat het nu 20 minuten trager van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel richting Brussel een half uur bij vanaf Aalst, 20 minuten vanaf Mechelen-Zuid, ook een half uur tussen Tieltwingen en Holsbeek en 20 minuten vanaf Overrijzen en in Halle. Je vertraagt 10 minuten op de binnenring rond Brussel van Woutersbrakel tot Huizingen. Verderop meer dan een half uur filegolven tussen Dilbeek en Tervuren. En op de buitenring een half uur langzamer rijden van Waterloo tot Saventem. Verderop is in Woutersbrakel de rechterrij dicht, want daar staat nu een brandend voertuig. Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood komt met zijn headline-tour naar België om de 40ste verjaardag van Relax te vieren. Holly Johnson. Welcome to the pleasure dome. Op zondag 1 oktober in de Anciën Belgique in Brussel. Met een pak Frankie-hits en eigen werk. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2. Willems. Kies Willems. Leefseling. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Metal dus. Lottie Goes Metal op een uh, ja, Graspop Metal Meeting. Iemand die zegt, doe een Bermuda broek aan. Dat zie ik hem nu echt niet dragen op zo'n podium. Ja, nee, hij gaat, hij gaat een broek aan doen. Ja. Oh. Ja.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 This. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song. A rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. you're talk about the hymn like you're talking about a show that's hot. And tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know.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 Het is vandaag donderdag 15 juni. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. De dag dat je hoorde op radio 2 dat er veel meer meldingen zijn van oudermisbehandeling. Weer een nieuw woord bijgeleerd. Gezellig weer met veel zon, dat wel. En een van de beste zangeressen van het land Maak je morgen vroeg heerlijk wakker. Laura Tesoro die komt zingen. Goeie. Ja, ook een heel stoere, hè? Ja, ik vind hem... Gezien in de Special Forces. Wauw. En die is ook al zo lang bezig. Dus uh, zo opstaan en naar hier komen, dat, het dat gaat vooral een hapje zijn. Ja, volgens mij komt ze lopend met een zak cement daarin. Sowieso. Zo vrouw. Vandaag ook goed bezoek een metalen man, Helmut Lotti, Treedt op nu zondag op Graspot Metal Meeting in Dessel in de Kempen. En er is een uh, kleine update over uh, Sugar Jackson. Sugar Jackson, ja dat zijn toestand nog altijd uh, ja, niet al te best is blijkbaar Hij uh, heeft een ongeval gehad, een verkeersongeval uh, gisteravond Krijg je net binnen dat hij buiten levensgevaar zou zijn oh, okay, okay, Dat ja, hebben we net binnen gekregen van de collega's van uh, West-Vlaanderen Helmoet, uh, hier mag je ook even heel onpopulair zijn je bent een populaire zanger. Maar ik zie dat je heel actief bent op sociale media. Ik zou juist zeggen, ik ben heel oh. goed in onpopulair zijn. En ondertussen ja? de man you love to hate gewoon. <laughs> ja. En, maar maar social dat... media is het echte leven niet. Hè? Dus gelukkig. Maar je dat bewust... Ik vind het altijd leuk om, het is, het is, het is slecht, het is een guilty pleasure, eh, een stok in een hoenderhok gooien als ik weet dat mensen geen gevoel voor humor eh, of geen relativeringsvermogen hebben. Ja. En ik kan er ook niet tegen als mensen gratuit over mensen beginnen te roddelen of ze afzijken, dus dan speel ik altijd de politieagent, de ridder van het internet. De ridder van het internet. <lacht> nu, het, het is wel heel eerlijk, want ja, ze kennen jou allemaal natuurlijk, hè. Ja, ik zou dat met een fake profiel kunnen doen en ik moet er eigenlijk ook gewoon mee stoppen, maar het is soms... Heel aan mezelf. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid, ik kan er gewoon niet <lacht> tegen. Vind je het schattig? Ja, het is, toch, het is toch niet erg, nee. Maar omdat je hier toch bent, we hebben hier een fantastische fabriek in dat kader. Ja. Zet hem een beetje luider, lieve mensen. Mijn gedacht, mijn gedacht, Loms, wie had dat verwacht. Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht. Wij zorgen ervoor dat mensen weten waarover ze moeten praten op uh, zo'n domberag. Wat is jouw gedacht, Helmut Lotti? Wel, uh, af en toe komt dat. de dus tegendag ergens in de natuur zijt. En je zit dan aan het wandelen. Uh, en je komt dan ergens op een picknickplek of zo. En dan ga je altijd zien dat, dat er dan altijd wel een of ander groepje mensen zit. die dat dan nodig vinden. om zo, zo een, een box mee te pakken. Die ze, waar dat ze dan luie muziek uit laten schallen. En dan denk ik, je gaat de natuur in. Je gaat daar voor de rust. Hey, mm -hmm. en, en er zijn zoveel mooie geluiden in de natuur. gelijk vogeltjes die fluiten, geritselen van muisjes die rondlopen. Van alles eigenlijk, dat er te ontdekken is. En, en dan is er de een of andere minkukel die dat dan nodig heeft. En dan denk ik van... Kunnen jullie nu echt geen vijf minuten uitschakelen? Gaat dat nu echt niet? En het ergste is als je dan op zo'n picknickbankje gaat zitten en dan steekt er een sigaret op en de wind gaat in de verkeerde richting. Dat zeg maar, als er nu een Lottie door de boxen schalt, mag het dan wel? Nee, nee, ook niet. Ik vind dat ook niet leuk als ik nee. ergens ben en ze denken dat ze mij dan een plezier doen met mijn muziek te beginnen te rouwen. Nee, nee gruwelijk. Waarom niet? Aha. Nee, nee. Ik, Ik moet al heel dag naar mezelf luisteren in de auto om teksten te leren en zo. Dus nee, ja, liever niet. Het hoeft, het, niet. Hoeft, het hoeft niet. Dus jouw gedachte is duidelijk: mensen moeten geen muziek afspelen in de natuur. En ook niet roken naast mij op een bankje. Ah, wel, maar eigenlijk moeten beter sowieso niet roken in de natuur. Zeker nee. nu niet meer. Om, ah, wel, absoluut. Met die droogte. Trouwens, het is heel erg, sigarettenpeuken, dat vergaat ook niet. Hè. Zeg, maar wat ik me afvraag, um, niet dat jij al heel oud bent, maar je bent ook jong geweest. Je bent vast ook naar de Blaarmees in Gent geweest. Blaasmeren, ja. De, <laughs> Deed je dan nooit zo'n zo een of andere ghetto blaster mee om wat muziek te spelen? Nee, nooit. Nee, nooit. Ik heb dat nooit gedaan. Jij ja, dus wel. Uh, via via. Ja, maar Peter is ook een radioman. Dat is, dat is ja. de, de, de music people. Dat is, dus dat hij mag dat wel. Maar... Maar nee, niet op de blaasmieren. Oh, oh, de blaasmieren. Zeg maar ver... voor. Nu wel. Heb jij ooit zelf gerookt, trouwens? Ik heb ooit uh, voor de grap, dat op een bepaald moment was dat in de mode, sigaren gerookt. Zo in Duitsland zag je dat vaak, zo jonge ja. gasten die sigaren rookten. Maar het grappige van een sigaar is, je inhaleert dat dus niet. Je doet zo'n trokske en je laat dat zo een beetje zo naar je hemel te stijgen. Ja. En, en, en, maar dat is heel lekker, de eerste vijf trokken. En dan moet je daarmee stoppen, want dat ja. wordt daar ranzig. Want dat wilde eigenlijk de dag daarna... De, dan heb je een smaak in uw mond dat je zo Sinterklaas, een witte Sinterklaas handschoen wilt aandoen. En dan in je eigen hoofd, zo, achter je ogen, zo... Iepie, iepie, iepie. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik vind dat heel, heel goed beschreven allemaal. Zeg, maar Dat stinkt toch. Verschinkt. Maar het was ook niet oh. te doen om met mij dan een, een normaal gesprek te voeren. Want ik kon veel te goed kringetjes maken. En ik zat dan zo in een gesprek. Het was niet, niet mogelijk om met mij te praten. We zijn ik keek dan naar mijn kringetjes. <laughs> en ik keek ook schiel, doordat ik naar die... Dus mensen waren met mij aan het babbelen en ik zat daar zo... <lacht> maar dus jouw Want dat gedachten... was ook een fase. Een fase die twee maanden geduurd. Duidelijk gedacht van mensen moeten geen muziek afspelen in de natuur. Deel gerust even jouw mening of jouw gedachte daarover. En misschien heb je een goed voorbeeld van muziek dat die wel kan in de natuur. Deze komt dus morgen. Laura Tesoro. That ain't that bad. Woke up, black eyed. The fuck happened last night? Got a thing at eight, already late, it's half past nine. Rushed outside, but the car just died. Ain't got no bike, they stole my step, I'll have to hide. I couldn't take, but Murph is not my friend. Guess he must be a bummed out sad old man. Bitch, I hate to break it.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 Well, I grew wise Won't compromise So I brace myself, get ready for the next surprise If life ain't kind No, I won't cry Won't cry, no. uh, except if my cat would die <laughs> I couldn't tell intent But Ruth is not my friend Guess he must be a bum out I sad, oh man Bitch, I hate to break But bite, ain't that bad Ain't so bad, no Bad, ain't that bad That's not bad But ain't that bad, no No, no, no, no Bad, ain't that bad Till it gets worse <laughs> van Laura Soro. Die komt morgen live zingen in onze studio. Ja, intussen um, reacties die binnenkomen op het gedacht van Helmut Lotti. Dat ging, ging over veel daarnet. Maar vooral, muziek in de natuur, je moet dat niet meebrengen. Willy van der Straten zegt... Helmoet heeft groot gelijk. Natuur staat gelijk aan uh, rust. Björn verkenny uit die zegt dan weer muziek in de natuur. Tuurlijk wel wandelen in het bos met Sigur Ros in mijn oortjes. Hemels. ja, zijn oortjes, maar dat mag van mij. Ja, daar heb je dan, er geen dan, last van. Hè. Dan mist hij zelf wel iets. Maar, maar you do you. Hè? Ja, maar jij bent een bent sportieve mens ook. Als je gaat fietsen bijvoorbeeld... Of gaat, gaat, uh... Zonder muziek. Hè. Te... Zonder nooit muziek mee? Nooit. Nee, ik vind het gevaarlijk, fietsen ja. met een koptelefoon op, jongen. dat moet je ook niet doen. Hè. Dat is ook mm. nog zoiets. Eén oortje. Nee. Langs de kant van... Nee, niet doen. Dat meen. is allemaal niet goed. Nee. Oké, okay. ik voel me heel schuldig nu. <lacht> Hoe ik... jij dat, fietsen met oortjes in? Als ik ga, uh, ga wielentoeristen, ja, dan heb ik zo één oortje in om te luisteren. En de kant van de weg die is dan uh, oorloos. En dat je moet... zegt dan, naar rechts beter, naar links beter. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> ik moet wel heel goed kijken waar ik rijd als een rijd. <laughs> maar dan steek je dan muziek in of een pot Je bent al zo onhandig geweest, toch maar voorzichtig. Ik weet het, sorry daarvoor. Ja. Maar dus, euh, nog mensen vinden die je 100 gelijk hebt. Maar ja, ik vind het toch wel heerlijk als je mij, zeker als je jong was, met een paar jong gasten, ghetto-blaster erbij, een beetje genieten, zolang het niet te luid is en dat je de ander niet stoort. Toch? En zing je soms in de natuur? Doe je dat? Um, wel, wat ik regelmatig doe voor een concerttour, dat is gaan joggen en dan uh, nummers zingen terwijl ik aan het joggen ben. Want als ik op een podium sta, ik, mensen die naar mijn concerten komen, die weten dat. Ik dans nogal wat, ja. of ik beweeg toch veel af. En dan, uh, dan moet het toch kunnen zingen en, uh, en, en veel bewegen tegelijk. Ja, dat is waar. Maar Geert Albrecht zegt dan weer... Ja, maar wat met zondag al moet, dat is toch ook zingen in de natuur... Zondag? Wat? Met? Ja. Op, op middel? Hij zal bedoelen dat het ah, ook in ja. de natuur is. In he? de natuur, ja. Hij het over een wandeling in de natuur. Het is een verschil. Er is een verschil. Ja, ja. tuurlijk. Maar hij vraagt het. Ik ben maar de stem van de, van de mensen in he. de app. Hele, heel onze planeet is de natuur. He. Als je zo begint, dan zitten wij hier nu ook in de natuur. We hebben er <laughs> beton in gezet. Even rondkijken, maar, het, het wordt heel, heel meta. Um, er is ook een probleem met de naam van Helmoet. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Deze week bij de inspecteur... Over kortingen. 1 plus 1 gratis, 2 kopen, 1 betalen of 50% korting. Het lijkt dezelfde boodschap, maar wat is de psychologie achter die formuleringen? Hoe proberen marketeers je om de tuin te leiden en kan je hun trucjes makkelijk herkennen? Ik heb alvast twee kritische brillen voor de prijs van 3 gekocht. De grote korting special straks om 9 uur bij de inspecteur. Mis het niet. Hier op Radio 2 plus 1 gratis.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 bij Engie weten we dat de energietransitie snel gaat. En daar mogen we samen best trots op zijn. Maar het zorgt wel voor veel vragen. Ja, hoe volg ik eigenlijk mijn energieverbruik op? Hebben mijn inspanningen wel een resultaat? En zie ik dat dan ook op mijn factuur? Ja. Stop. Bij Engie willen we niemand vergeten. Zo weet je met de Smart App precies hoeveel je verbruikt in kilowattuur en euro's. De Smart, die app. Ja. We bieden oplossingen voor vandaag en morgen. En we zijn er elke dag om je te helpen. Engie, al onze energie gaat naar jou. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Bestaan nu je Dovikeuken en krijg gratis plaatsing, gratis vaatwas en een gratis inductiekookplaat. Altijd open op zondag. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België. Goedemorgen, Morgen. Radio 2. Peter en Kim. Parker Junior en Ghostbusters. Goedemorgen. Morgen. Luister en kijk nog even mee. Helmut Lotti is er nog even in onze App van Radio 2 of live of VRT1. Ja, we zaten ook nog met een klein probleempje. Helmut Willems, die had het gedeeld in de App van Radio 2. Ja, die vindt het dus uh, ja, die zit met iets heel vervelends. Hè. Die zegt: al drie vierden van mijn leven word ik geconfronteerd met Lotti. Als ze uh, altijd als iemand mijn naam vroeg of vraag is het altijd: ah, van Helmoet Lotti. Mensen doen dat toch ook niet bij Peter of Kim? I hate it. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik vind het ook niet echt de meest geslaagde naam. Uh, Helmoet is eigenlijk alleen maar een normale naam in Duitsland voor mensen boven de 80. <lacht> Met, met, maar ik, je kunt uw naam voor relatief nee. weinig geld en, laten veranderen. Moe ik... Helmut dan moet dat maar doen als het hem tegensteekt. Zeg maar, had je dan liever anders geheten, Helmoet? Well, ik heet in West-Vlaanderen soms Helmot. Ik Amen. heet ook soms Helmond. In Nederland eet ik som, heet ik soms uh, Herman Lotti. Hoe had je, uh, moet je zelf graag, uh, stel dat je zelf je naam zou mogen geven. Oh, ik heb ge geen idee. Geen idee. Geen idee. Ik, nee. Het is natuurlijk wel een aparte naam. Dat wel. Er zijn er geen dat twintig in België, denk ik. Dus ja. Ja, dat heb je dan met Kim en ja. Peter en Charlotte weer niet. Hè. Dus ja, kijk, het, is dat. het heeft ook zijn voordelen. Je zou een goede Dirk geweest zijn denk ik. Nee, dat is geen Dirk. Dat is geen Dirk wel. is goed, hè. Ja, maar niet bij Axel. Heel... Nee, Axel, nee. Wie Axel. Axel? Mijn vader, Oei, Axel. Mijn vader zijn nam was Axel he? in de 70s. He? Nee. Ja, jawel, jawel. Axel Lotti, nee toch? Nee, Axel gewoon. En toen had hem net begon, want hij heette Luc en he? mijn vader he, uh, was het Lucky Lot. Oh. Hoe goed zou dat nu zijn voor graspop? Axel, dat klinkt zo direct wel. Of Lucky Lot. Ik yeah. nee, ik denk als, als je zo over metal gaat en je zit dan zo in die fantasy-sferen, dat is de beste naam Lancelotti. Oh. oh, la la la la la. We gaan er nog eentje bij, dat is Carlos Bouters uit de Hoorbeek. We gaan nog even reageren op jouw gedacht van daarnet over de muziek in de natuur. Carlos, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je hebt wel één plek waar je denkt: van daar moet je toch wel kunnen vertellen. Ja, op bouwwerven. Hè. Op soberse bouwwerven, ik vind dat dat de sfeer erin brengt. Nu, ik heb daar een kleine aan, daaromtrend. Ja. We hadden vorige week dakwerkers aan de slag. Ja. En uh, echt waar, het is niet gefantaseerd. Het eerste liedje dat uit de box schalde was, kom van dat dak af. We hebben het <lacht> van het lachen. Ja, Goeie Er komt een beetje stoom uit Helmoet zijn oren. Ik vind dat geen probleem als mensen op bouwwerf muziek spelen. Behalve als dat bij een verbouwing is waarbij je dan nog zelf in je huis woont. <lacht> <lacht> ik heb dat, ik ja, wel, ik heb het dat meegemaakt. Het even, ik ga dat even tegen, want dat bracht heel de week sfeer bij ons. We hebben daar ja. echt van genoten. Ja? Kijk, je ziet, er is voor elk wat wil zeggen we altijd. Dankjewel Carlos, Sorry, een heel fijne ochtend helemaal. Dag. dag Carlos En Helmoet Lotti, we wensen jou enorm veel succes Nu zondag ja, met, welk liedje, met welk liedje open je op uh, Graspop met ah, Dat ga ik niet zeggen o, le, jongen Oh, Nee, dat ga ik echt niet zeggen Misschien nog wel snel een tip van een luisteraar Een beetje talgpoeder op die beentjes doen hè, Voor ah, de lerenbroek ja. De leren... ja, maar ze is gevoerd, daar heb ik wel voor gezorgd ah. Er is over nagedacht Over alles denkt hij na Helmoet veel succes. succes zou ik bijna durven zeggen oh. Slecht nee. Fijne dag, ah. Fijne dag. Ah. Fijne dag. Weer weg alweer. Dat ik het even niet meer weet Maar als mensen erom vragen dan is alles weer oké okay. Nee, je hoort me niet meer zeuren. Dat heb ik van haar geleerd Dus ik open nieuwe deuren en leer elke dag steeds meer En ze fluistert keer op okay. keer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 Is dit? Ja, dit is wat mijn mama zei. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt is twee over half negen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Als je in een Vlaams ziekenhuis langsgaat voor een scan moet je vaak een supplement betalen bovenop het officiële ereloon van de radioloog. Het gaat over gemiddeld 30 euro. En vooral voor mensen met een laag inkomen of veel ziektekosten kan dat een probleem zijn. En minister van Volksgezondheid, Van den Broeke, is voorstander om het ziektebriefje ook af te schaffen voor maximaal drie dagen afwezigheid op het werk. Nu is dat zo al bij één dag van de broek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 En de organisatoren van het metalfestival Graspop, dat vanmiddag in Dessel van start gaat, hebben voorzorgsmaatregelen genomen tegen de hitte. Het festival is helemaal uitverkocht, goed voor uh, zo'n 135.000 festivalgangers. En omdat het zo warm is, moeten een aantal maatregelen voor verkoeling zorgen. Dat zegt burgemeester Chris van Dijk. In eerste instantie natuurlijk een oproep aan de mensen zelf. Hè. Neem de nodige maatregelen, een petje op, uh, zonnecrème. Misschien een parasolletje, maar wat de organisatie betreft is het inderdaad wel zo. Overal is drinkbaar water voorzien. En het is ook zo dat we nu voor de eerste maal voor de hoofdpodia voor vernevelaars zorgen... die tot 40 meter ver toch zorgen voor een verkoeling van ja, een 5 graden minder dan de reële temperatuur. Er zijn ook schaduwplekken voorzien en op de verschillende campings staan kraadjes met drinkbaar water. Op de affiche van Graspop staan dit jaar onder meer Guns N' Roses en niet te vergeten natuurlijk op zondag Helmoet Lotti. De dag start zonnig, maar er komen stapelwolken met maximaal tot 28 graden. Vannacht wordt het 15 graden. Morgen en zaterdag blijft het warm, dan lopen de temperaturen op tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen de hele dag door in de app van Veertien News. En hij staat echt rood te... In onze verkeerscomputer, Mona van het verkeer. Ja, waar moeten we opletten vanmorgen? Naar Antwerpen, daar schuif je nog 20 minuten aan. Vanaf Massenhoven, vanaf Zandhoven op de E34. Vanaf Aartselaar, vanaf Haastonk. En op de E19 nog een half uur bij van het parkeerterrein in Minderhout tot in Brecht. Want daar blijft één rijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring zelf naar Gent. 20 minuten trager rijden van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel blijft het eigenlijk wel opvallend druk vandaag. Een half uur bij vanaf Aalst ook vanaf Mechelen-Zuid, tussen Tieltwingen en Holsbeek. Vanaf Heverlee, goed uitkijken daar in Everberg, want er staat een defect voertuig op de rechterrijstrook en dan nog naar Brussel tot 20 minuten aanschuiven vanaf Overijsse en in Halle. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier van Woutersbrakel tot Huizingen. Verderop toch nog meer dan een half uur filegolven tussen Deelbeek en Tervuren en op de buitenring een half uur langzamer rijden van Waterloo tot Saventem. Het is mooi om te zien. Freddy Proot uit Anzichem is op dit moment aan het rond met maaltijden. Uh, en dat op zijn verjaardag. Freddy. Mooi. Heel Radio 2 wens jou een ontzettend gelukkige verjaardag. En goed bezig. En op dit moment is er een Freddy aan het glunderen achter het stuur. Goed bezig. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je buurman. Tak 21 of 23 op lange termijn? Goh, ik zou eerst op korte termijn kijken. Naar nou, die takken in uw wanoff, die hangen nu al een jaar over met een draad. Dus snoei ene keer, hè. Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeenkomen. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC. Beweegt met je mee. Keknet komt naar je toe met Like Me, de final concert. De geweldige cast van Like Me keert voor een allerlaatste keer terug naar het Sportpaleis. Zet je schrap voor hun spectaculairste concert ooit. En zing en dans mee met de grootste hits van de afgelopen jaren. Like Me, de final concert op 13 en 14 januari in het Sportpaleis. Tickets en info op capnetvoorouders.be Wil je ruimer en comfortabeler wonen? Dat kan dankzij Willems, de Belgische marktleider in energiezuinige verandas en woonuitbreidingen. Ontdek nu waarom Willems het merk van het jaar is op onze website. Willem's. Kies Willems, leef slim. Mijn papa. Voor de mensen met wie het minder goed ging, deed hij het meer. Ik ken niemand die zo voor anderen klaarstond. Niet alleen in zijn werk, maar ook als vader en ja, gewoonweg als mens. En zelfs nu hij er niet meer is, helpt hij nog steeds. Met noodhulp over heel de wereld. Dankzij zijn nalatenschap aan artsen zonder grenzen. En dat maakt mij gelukkig. Laat hoop leven. Neem artsen zonder grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be en Kim Zo warm hebben bij dit weer. van de regio. Luister en kijk zeker even mee, want op dit moment staat. Ik denk dat ze bij de koeien staat op dit moment ons Margot van de Regio. Oh, kijk. Ik zie mooie, wuivende helmen. Dat zijn toch helmen, hè? Helmgras? Ja, helmbossen. Grassen. Maar ik zie geen. koeien. Waar zijn de koeien dan? Margot van de regio, waar sta je? En waar zijn de koeien? Ja. Ik sta aan de fantastisch mooie Abdij van Park. Ik was hier nog nooit geweest, maar echt waar. Wat een Leuven. aanrader om eens naartoe te komen. Het is ook de plek waar... Ja, inderdaad, in Leuven. Het is ook de plek waar de koeien van uh, Inne staan. Zij is boerin bij Boer en Compagnie. Uh, de koeien die zijn nog een beetje aan het ronddartelen. Ze hebben net melk gekregen. Ze stonden net even onder de gigantische koeienparasol die nodig is, want het is heel warm, maar ze hadden het toch nog iets te koud precies, want ze zijn even uh, op wandel in het veld. Uh, maar hoe dan ook, er staan er hier wel een paar rond ons Inne en die hebben allemaal een naam. Wie staat er hier vlak bij ons? Dat klopt, ze hebben allemaal naam. Dat is Fro, die grote bruine. En daar loopt hij af. En daarachter Feli, die is net aan het drinken. Heel tof, heel tof. Er is ook een koe die mozarella noemt. Dat vind ik heel goed. Um, wij mensen, wij hebben last van de warmte. Hoe zit dat bij koeien? Hebben die daar ook veel last van? Koeien hebben wel last van de warmte. Ze kunnen eigenlijk veel beter tegen de kou dan tegen de warmte. En dat is omdat hun pensmaag, dus de eerste maag van de vier van de koeien, zit vol met microbien leven om het gras te verteren. En die microben, gelijk een composthoop, maken enorm veel warmte. Dus een koe heeft altijd daar een chauffage bij. Oké, okay, en die moet daar dan natuurlijk ook mee in 30 graden staan. Ik weet, varkens smeren ze soms in met zonnecrème. Doen jullie dat bij de koeien ook? We hebben dat nog nooit gedaan, maar ze hebben wel een goede vacht. Het okay. um, is dus goed dat ze kunnen rondhangen onder die parasol. Die staat hier uh, achter ons. Dat is gigantisch. Wat is, wat is de diameter ongeveer? De diameter, ik ben daar niet zo in, maar ik denk dat ik ongeveer een 7 meter. En dat is groot, geno uh, ja, dat is groot genoeg voor uh, een kudde van 30 koeien. Okay, en dat lijkt me wel handig, want je kan die parasol verplaatsen bij een boom. Die, daar is één heel groot voordeel aan. Ja, het grote voordeel van een verplaatsbare schaduw is dat de mest op verschillende plaatsen valt. Als een boom op de wei staat, dan gaan de koeien altijd onder diezelfde boom staan. Daar ligt veel mest, veel vliegen. En met deze parasol kunnen we de mest verspreiden. Ja, en het is ook handig dat die hier staat, want de velden aan het Abdij van Park, ik zie hier heel weinig bomen. Ja, dat klopt. Het is hier een beschermd landschap. Dus uh, ze willen het graag het open karakter en het zicht op de abdij zoveel mogelijk vrijwaren. En vandaar dat we eigenlijk in samenspraak met de erfgoed zitten de koe parasol hebben kunnen kopen. Er was ook wel bezorgdheid van wandelaars, mensen uit de buurt. Die komen elke dag, sommigen echt elke dag, naar de koeien kijken. En die maakten zich dan zorgen van, allez, het is zo warm en ze hebben geen schaduw. Voor ons was dat ook heel hard zoeken, want dat is natuurlijk niet leuk als we dieren te warm hebben. Uh, dus we zijn super blij dat we drie jaar geleden de parasol hebben kunnen kopen. Ja, het is heel fascinerend, vind ik. Gigantisch en het is ook zalig om eronder te staan. Lekker cool. Uh, maar die hitte, welke gevolgen heeft dat nu voor de koe en voor onze melk? Wij merken dat de koeien altijd minder melk geven als het zo heet is. Gewoon omdat ze, ja, het gras wordt veel stengeliger, veel ruwer. Ze vinden dat minder lekker. Uh, ze hebben ook gewoon veel meer vochtverlies. Dus er is minder vocht dan naar de melk kan gaan. Uh, en ze gaan ook minder uren spenderen in de zon om te gaan grazen. Een koe heeft heel veel uren nodig om te eten. En ze gaan die uren een beetje beperken omdat het warm is. En hoe is het voor jullie om te werken in de hitte? We moeten soms uh, wel gewoon doordoen, omdat er uh, ja, sommig werk kan gewoon niet wachten. Maar we proberen wel wat vroeger te beginnen, een kleine pauze op de middag en dan uh, laatstavond soms nog iets te doen. Okay, en wat staat er nog op de agenda van de koeien vandaag? Ze zijn net gemolken. Wat moet er nog allemaal gebeuren? De koeien hebben hun job gedaan voor vandaag. Die moeten gewoon goed eten, goed drinken en uh, onder de parasol gaan zitten straks. Voor mij is het werk in de kaasmakerij en zien dat al die lekkere melk verwerkt geraakt. Voilà, kijk, zo gaat dat hier aan, het, uh, aan de Abdij van Park. Heel tof om te zien. Heel coole koeienparasol. Straks moet je de Instagram van Goeiemorgenmorgen checken, want daar uh, heb ik een heel leuk filmpje van gemaakt. Indrukwekkend, dus als je niet hebt kunnen kijken, ga daar zeker naartoe. Goed voor die koeien, is zeg? Zo'n parasol. Ja, maar ik vind het lief dat ze daaraan denken. Dat ja. is voor iedereen waarom, ook voor de beestjes. Sowieso, bij deze geregeld hier. En nu gaan we het over. Het is een nieuwe som van Suzanne en Freek. Suzanne, vandaag 31 jaar. Het ongelooflijk dezelfde dag, dezelfde verjaardag als uh, onze inspecteursfan. Goedemorgen. Ja, inderdaad. Wat leuk. Ja, Wat super. leuk, zeg je alweer. Ja, gelukkig verjaardag. Ja, Dank je wel, Piet. Ja. Maar vooral, um, het gaat over kortingen deze week. Dat is het ja. belangrijke. Ja. En deze week over onze kop. Deze week vandaag. Vandaag tenminste ja. over onze kop. Onze kop inderdaad, want heel veel van die kortingen... Daarvan denken we dat er kortingen zijn, maar dat, dat zijn ze niet altijd. En Een van de ja, meest bekende trucjes is uh, iets wat 4 euro kost, 3,99 euro laten kosten. Ja. Dat is heel onnozel, maar... Dat, dat, dat blijft dus ook goed werken. Wel, en, en langs de andere kant heb je soms ook die ronde prijzen die ook door supermarkten worden gebruikt. Dus het is die psychologie achter die kortingen, waarom, doen ze het de ene keer zo en de andere keer weer anders. Het wordt gratis bijvoorbeeld, dat werkt ook gigantisch goed, maar dan weer niet heel goed met die 1 plus 1, wat heel erg populair is geworden de laatste jaren, mm -hmm. door Albert Heijn mm -hmm. dat in België, voor een groot deel is gaan introduceren. Dat blijkt toch niet zo goed te werken dan bijvoorbeeld als je zegt min 30 of min 40 of min 50 procent. Dus daarover gaan we ook hebben. Hoe komt het dan dat, dat, toch, ja, dat winkels er misschien wel van uitgaan dat dat heel hard werkt, maar dan toch niet altijd? Ik altijd weet niet of er dingen. iets mee te maken heeft. Spaarkaarten, ja. waar je korting door krijgt, is dat nog een ding? Ja, maar bedoel je dan de, de, de kantenkaart die, uh -huh. die je laat scannen? Ik merk wel... Waar ik, wat ik merk, is spaarkaarten voor pannen en dat soort dingen, doe ik niet. Ja. Maar als ik naar de car wash of zo ga... Of naar de bloemenwinkel, waar je dan op het einde van de rit, als je kaart vol is, 10% korting krijgt. Ja, dan wel. Ja, wel, die, dat, dat blijft wel ongelooflijk werken natuurlijk. Het is ook vooral daar het gevoel van, als je dan niet meedoet, ook met die spaarkaarten in de supermarkt waarvoor je pannen kan spelen. Hmm. Zelfs dan heb je soms het idee van, zou ik, je gaat het soms onbewust nog eens bekijken. Van, moet ik dat nu toch eens niet checken? En die zegeltjes, ik laat die checken. elke keer liggen. Waarom, waarom doe ik dat? Er ja. zit toch altijd het, zo is het gevoel dat je iets mist als je en, het niet doet. En, trapt niet iedereen er wel eens in? Absoluut, absoluut. En, allemaal, en als je hè? niet echt into pannen bent, dan vind je dat niet erg. Maar als het iets anders is, wat je absoluut wel kan gebruiken, denk je, ah ja, nu ga ik wel mee sparen. Ja, maar pannen, ben zot van pannen, hè. Ja? zijn een zotter van, van je, man. Wat seksueel. Wat is dit? Goeiemorgen. <laughs> En nieuwe inspecteur zie je veel Radio plezier ermee? 3. Elke dag telt voor twee.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 Leerinfo info op hedenautomotiv.be Grote kunst voor kleine kenners. Een interactieve expo waarin jong en oud op verrassende en ludieke wijze kennis maken met de allergrootste kunstwerken. Pandas, biggetjes, beren en nijlpaarden duiken op in wereldberoemde schilderijen illustratrice en schrijfster Thais van der Rijden laat sommige tekeningen echt tot leven komen. Grote kunst voor kleine kenners. De interactieve beleving voor kinderen van 7 tot 77. Vanaf 16 juni in Knokkeheist. Tickets en info grotekunst.be Samen met Ketnet. Hulp nodig bij het huishouden? Dankzij de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen kunt u langer zelfstandig thuis wonen. Ontdek ons ruime aanbod van poets en huishoudhulp, strijkatelier, verzorging en thuisverpleging. Zonder wachtlijsten, zonder gedoe. Bel 03 431 3131 of surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be. Vergeet Barbara, de feelgood musical van Studio 100 met de hits van Wiltura. Hé, hey, een koffie! Lekker blijven! Hè? Ik had niet gedacht dat ik zo hard ging moeten lachen. Prachtige eerbetoon aan Wiltura. Fantastisch. Ik wil dat je die Barbara vergeet. Top show! Ga met Radio 2 naar Vergeet Barbara. Alle info op radio2.be het woord gratis is als het woord seks, dat trekt de aandacht, maar zijn we nog wel echt aandachtig dan op wat we kopen? De psychologie achter kortingen zo meteen. Elke dag,